woensdag 29 januari 2014 en dit is de 33ste uitzending van Net Niet live. het is, dus, ja, voor vrij metselaars uh, Walhalla, nummer 33 Joost gefeliciteerd maak eens hoor. 33ste graad hebben we vandaag bereikt dan gaan we snel Ja, ja, ja. En dan lopen die stappen flink Onbekend. maar dat interesseert me nog geen reden hè? O, jee, maar... wat? Nee, dat is helemaal... ik ben deze week mijn andere dingen druk geweest oh jee ik ben echt, ik ben een complete boekwerker aan muziek <laughs> muziek, muziek, muziek lijsten van Sony. Wat? I je mag weer. Je gaat downloaden. Pirate Bay gaan Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is een feest. De dus ik ben, ik, ben, ik ben al bij. Ik heb er al een voorschot op genomen. Ik ben met Pirate Bay bij naar Alles wat ooit door Sony uh, gepatenteerd is. Ja, maar je mag sowieso downloaden. Hè? Trek ik iedere iedermaal af. Je mag van de wet gewoon. Ja, ja. Maar, het was, maar ze moesten een aantal uh, grote internetproviders moesten uh, de toegang naar Pirate Bay blokkeren. Ja. En uh, dat heeft echt allemaal gezegd dat dat toch een Allemaal beetje... toch moesten ze het? Ja. Nederlandse. Ja. We zijn allemaal geblokkeerd. Ja. Je moest, ik Bay, ben alleen je, maar via een proxy. Waar zit jij bij? Mag jij er weer erop? Nee, ja, dus. officieel er niet op. Ah, jij was gewoon via die proxy nog. Ik zit altijd via de proxy. Als je gewoon via Google dus uh, Pirate Bay, uh, typt, gewoon de tweede hè, was het. Dat probeer ik niet even. Proxy. Twijfel. Maar de tweede Je moet, je moet, je moet intypen uh, Pirate B bij proxy. En ja. dan is de tweede is echt een goede... Ja, voor iedereen uh, die er nog niet bij kan. Maar het mag binnenkort, de rechter heeft ook weer gezegd, de rechter heeft het even bevestigd. Het recht hebben we... Fuck you. Fuck Zichting you Brein. Tim Kuik. Fuck you Timmy Kuik. Hier komt het nieuws. Uh, smerige oproep. Ja. ja, zal ik het nieuwsbericht even erin gooien? Zeker. Internetproviders Ziggo en Access4All hoeven de downloadsite de The Pirate Bay niet langer te blokkeren. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. De blokkade is niet effectief, zegt het hof. Joh. Andere internetproviders willen ook af van de blokkade. Hun zaak loopt nog. Nou, kort nieuwsbericht. Maar duidelijk. Het zegt alles. Ziggo en Access for All zijn de voorvechters hiervan. De rest volgt. Maar dit nieuws, Mick, dat, dat is, houdt niet op bij ons kleine kikkerlandje. Nee, dat is wereldwijd. Ook in het hè? buitenland uh, is het, het ongeval. Nieuws. Ik heb, ik heb een, een, een berichtje van Russia Today. Die brengen het ook, draai maar eens. Web users in the Netherlands will soon regain access to the infamous Pirate Bay file sharing site for multimedia, including music and movies. That, as a, an appeals court, has overturned a previous ruling that ordered providers to ban access to the portal. Well, to discuss this, uh, I can now cross live to Ted Roll. He's a political columnist from Florida. Now, Ted, the the court basically stated that the ban was inefficient, as internet users find ways to download pirated content find anyway. Ways. So, is this an admission that it's really going to be <laughs> uh, impossible to regulate the internet? Yeah. Well, I think that's that boat sailed uh, about 15 years ago. Uh, the the anyone who tries to regulate the internet at this point uh, seems to be failing. It's a very interesting case though, because Mooi. it seems to rely Vindt. on the uh concept, the legal concept of arbitrary and capriciousness. Uh, nou, hij lult, ik had het clip ook wel. Hij loodverder als, als een nek. want hij is gewoon hij is een, een comic serie. Hij wilde ja. heel alleen, alleen, alleen, aan het eind van de clip. Je hebt gelijk, want ik heb bijna vier minuten. Is maar ergens aan het eind. Daar, daar zegt hij nog, daar gaat hij, uh zegt hij, ja, it's, it's rather rather dangerous. Downloading van Pride Bay. Oh, ja, gewoon ja, trojans en oh, trojans, bla bla bla Het is ook helemaal niet zo makkelijk, zegt hij. Het is ook helemaal niet zo makkelijk. Dat ja, dat is echt, uh... een chill. Fuck off, oh, man. Je moet een intypen pirate Bay bij proxy en je kan overal, je kan ook in China kom je nog op de pirate Bay. Ja, Chinezen kunnen, Chinezen kunnen het ook makkelijk op. Ja, tuurlijk, Ja. Goed, we hebben zoveel nieuws deze week, mensen. Zoveel nieuws. Fuck off, oh. hoe kort onze weken worden? Ik begin gewoon even bij de bovenste. Moeten ook mensen nog uitleggen dat we op woensdag zijn? We zijn op ja, ja, woensdag mensen. Dat is ik eigenlijk een aankondiging. Ja, maar, maar woensdag. we zijn waarschijnlijk aan de luisteraars als je nou denkt, hè? Hè? Die zijn helemaal verbaasd. Ze zijn helemaal van hun apropos. Woensdag? We zijn helemaal van de leg, apropos. Dat is uh, de basgroep ook. Ken je de basgroep? Bas, B-A-S groep. Bas, B -A -S -S -groep. Nee. Dat was de, uh, de moederconcern van Dixons, Mycom en Bite, Allemaal IT-winkels. Ja? Eentje is, geloof ik, een website, Mycom, maar dat weet ik niet zeker. Uh, die hebben iets nieuws. Je hebben een, nieuw, een nieuwe methode om. Uh... Nou ja, eigenlijk moet je het zelf maar even horen. Uh, ik heb het genoemd: de Basgroep heeft niks met privacy. Van klanten. Dan. Uh, wat ze er namelijk hebben is een uh, nieuw systeem om uh, klanten te volgen. In hun winkel, buiten hun winkel en uh, nog veel meer. Dat is echt prachtig. Als je winkels als Dixons of Mycom ingaat, dan word je via het signaal van je smartphone in de gaten gehouden. Een nieuwe manier om precies te weten of je de winkel bezoekt, hoe vaak en hoe je daar dan rondloopt. Ja. En dat slaan ze op? Dat, ja. dat houden ze? Ja. Dat is toch gewoon uh, tegen iedere wet van privacybescherming ja. die er maar is? Ja. Maar ze hebben er wel een goede reden voor om te doen. En aan het einde van de clip vertelt uh, een van die gasten van Basgroep denk ik uh, waarom. Waarschijnlijk uh, hun... om jouw speciale aanbiedingen precies op jou gericht te hebben. Nou ja, oh, oh, dat dacht ik. Was... Ja, tuurlijk. Maar ja. ze hebben ook een goede reden waarom hun het mogen. Ja? Dat is een hele goede reden voor Joost. Kom straks. De winkelketens zijn de eerste die hardop toegeven dat ze deze techniek gebruiken. Ze hebben speciale bordjes opgehangen om te waarschuwen. De wel. vraag is natuurlijk: mag dat wel? Want het is toch een raar idee, winkeliers, of wie dan ook, die geïnteresseerd is, dat ze precies kunnen zien waar je gelopen hebt. Ja. Zonder dat je het door hebt, probeert je mobiele telefoon altijd en overal contact te maken met een wifi hotspot. Daarbij stuurt hij gegevens door de lucht. En speciale kastjes kunnen die signalen opvangen. En dus, terwijl ik hier loop, telefoon gewoon in mijn zak, word ik toch gezien. Het signaal dat hij uitzendt, wordt opgevangen. Onder andere door deze winkelier. De website Tweakers ontdekte dat bijna 200 computerwinkels van de Basgroep het systeem gebruiken. Wat we hier zien is een aantal bezoekers wat voor de winkel oh, langs is gelopen. 642. En we zien hoeveel mensen er binnen zijn gekomen. 298. Maar als ik alleen al voorbij uw winkel loop, word ik al geregistreerd. <laughs> ja, er wordt geteld. Geteld uitzend, Ja, op basis van je telefoon gegeven, dus dan kunnen ook achterhalen wie je bent, hoor. Of niet? Ja. Wat gaan ze nou vertellen? Je kan allerlei databases aan elkaar ja. connecten. Ik heb op het uh, systeem eerder geweest. Op het LOC, hadden we ook op een gegeven moment een groot uh, wifi netwerk. En, dan, en je kan inderdaad, als je zou willen, extra modules bestellen voor veel geld. Die allerlei dingen kunnen. Maar wat die dingen doen namelijk, ik, om het uit te leggen hoe ze dat doen. elke uh, telefoon heeft een, uh, een hardware adres, een MAC adres noem je dat. Ja. En die zijn uniek. Elk MAC adres, elke telefoon, elk device heeft een uniek MAC adres. Ja. En uh, zo'n zo router, zo'n wifi-router, wat we ook hebben, op... die, uh, die ziet dan dat MAC-adres, slaat het MAC-adres op. Ja. En op een gegeven moment als jij meerdere gegevens hebt van dat MAC-adres voor bij die en die naam. Kun je, dan kun je een combinatie gaan. Dan kun je gaan krijgen. combineren ja. en dan wordt het gevaarlijk. Hè? Of leuk voor dit soort mensen. Looproutes en zo, zoals bij de Albert Heijn. Noem het allemaal op. Je kan het allemaal. Ja, privacy, maak het uit, joh. Poeh. Uh, ja, want je je, als je je telefoon dus uitzet, dat de telefoon geen wifi-signaal wifi uitzendt uh, en geen uh, bluetooth-signaal uitzendt, dan uh, wordt je ook niet gemeten, en dan kan je niet gevolgd worden. De winkeliers vergelijken het met internet. Ook daar word je gevolgd. Dus waarom in de echte wereld niet? En waarom niet? Serieus? Ja? Nee, dan moet ik even kijken hoor. Nee, dat kun je dus niet zien. Nee? Hoe zal dat niet? Nou, tellen ze jou en dan nou weten ze je loopt voorbij, maar ben niet naar binnen geweest. Oh, belachelijk. hoor. Nou, wie zegt dat ze alleen tellen? Ja. Dus niet na te gaan voor ons. En dat klopt. Het systeem kan worden gekoppeld aan allerlei andere systemen. Zo kunnen winkeliers precies zien wie aan het shoppen is. En met wie en wanneer. Alles om mensen te verleiden om meer te kopen. Theoretisch en technisch is dat absoluut mogelijk, op dit moment al. En dus ik denk dat dat een goede discussie is. van Willen we met elkaar dat die koppeling gemaakt mag worden? Dat die gemaakt kan worden? Wilt u dat als... Wij hebben daar op dit moment totaal geen behoefte aan. Het mag allemaal wel. Maar het college bescherming persoonsgegevens is kritisch. Uiteindelijk is het in onze samenleving ontzettend belangrijk om onbespied door het leven te kunnen. En op het moment dat er, om wat voor reden dan ook, camera Toezicht, of dit soort wifi tracking plaatsvindt. Dan moet je de mogelijkheid hebben om te zeggen, dat wil ik niet. Dat ik niet. Bij de basgroep hangen er ah, ja, bordjes. Oude. Dat gebeurt op veel meer plekken. Wie het niet wil, zou eigenlijk zo'n knop moeten hebben. Zo'n knop? Ja. ja. Daar word ik wel pissig van. Nee, niks. Wie het wel wil zo'n knop te hebben, ja. als jij er aan mee dus ja, wilt, ja, ik wil, dan wil je het. Ik ja. vind alle gelul met, met, met, met dat, je, dat je allerlei rechten in moet leveren. En dat je zelf actie moet ondernemen om het niet te willen. Dat is goed. je rijst de bullshit. Niemand invloedt bij privacy, weet je wel. Dan moet je dan moet je klanten vragen van, hé, hey, dan wil je een app installeren. Ja. Dan kunnen we jou volgen. En dan en dan, je je aan... dan geef je toestemming en ja. dan doe je alles dan mee. Dan doen we jouw goede aanbiedingen en dan laat we je looppad lopen waar je... De, de koopjes daar zetten en de, ja. de, de dingen die je echt moet zien, die zetten oh, op ja als, als je dat graag wil. Als je dat dus pakt, voor jou uh, beste uh, voor jou. Voor jouw safety. Customer. Nou, tegenwoordig met alles is dat bijna hè? je moet altijd uh, roepen dat je iets niet wil. Oh, wat oud. Ik, ben, ik vind het fout. Dat is het ook. Dan ja. slaat het maar nergens op. Je dus moet je op een gegeven moment moet je gaan, gaan verantwoorden dat je iets niet wil. Terwijl dat je goede, verdonde goede recht is. Uh. Ja, maar de wereld wordt gewoon omgedraaid hè, ja. door dit soort dingen. ja we gaan allerlei dingen normaal vinden. Nou, dat normaal vinden dat je allerlei ongemakken krijgt de hele dag Burgers uh, bespieden? Dat kan dan gewoon, hè? want uh, terroristen toch? Ja, Terroristen, weet je, terroristen moeten tracken. De NSA track terroristen, ja, dan, dan hebben ze je gegevens nodig. Ja, maar voor ja. je safety doen ze verder niks. Maar het is alleen maar burgers, voor your safety, terroristen, toch? Laten we eerst zeggen Mick, hoeveel terroristische aanslagen zijn er de afgelopen jaren in geweest? Zeven. Ja, nee, maar, maar dat was Jij. En de Koreanen, de Chinezen? Ja, dat is meer een uh, interne oorlog. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, dat is waar, We tellen we niet mee. Nul, nul. nul. Dus nul. het is duidelijk dat die privacy-schending wel helpt. Dat moet je zo ook nageven. Ja, dat heb ik helemaal. Uh, ja. Maar de... ik zat een beetje een bruggetje te maken naar een. Uh... Snowden? Oh, Edward Snowden. Edward Snowden, Snowden. Je is nog steeds een beetje. De, uh, van Snowden die heb ik gehoord dat hij die... en dat hij gewoon beveiliging wil, want hij krijgt doodsbedreigingen. En hij wil heel graag naar uh, Mofrika. En Duitsland hebben we niet gehad. Ja, dat blijkt uit deze clip. Ik uh, hoorde sneuden, niet. en misschien dat hij daarom sneuden heet Sneuden. Ja, Sneuden. Sneuden. Ja, Sneuden. Die uh, willen uh, uh, uh, ja, oh. nou, een asiel aanvragen in Duitsland. Ja, bittere. De Duitsers zitten erover te denken, om, om, omdat hij... Dat hij zegt deze clip, het is belachelijk, het is van Russia Today, maar... Die spannen ook samen volgens mij met Duitsland tegenwoordig. De Russen en de Duitsers, die zijn samen... Ja, echt een groot geluk. Het, Maar Het bericht ervan is... Een, het is eigenlijk belachelijk. Voor ons is het belachelijk. Maar omdat i alles en iedereen... Obama helaas heeft er een hele toespraak tegen gehouden. Tegen die rare dingen. Die ja. nep dingen. Dat hij het helemaal ging uitleggen. Toch? Ja. Alles wat Sneudertje zegt, nemen ze serieus. Ja. Dat klopt. Dat is fact. Toch? Ja, de Sneudertje heeft 175.000 documenten. Die kloppen ja. allemaal. Oh, alles is een belachelijk faal. Maar okay. iedereen, iedereen, voor iedereen van Jan met de pet op is het de waarheid. De waarheid wordt nu iets anders. Eerst was het alleen burgers die bespied werden. Ja. Snowden heeft nu iets anders naar buiten gebracht. Now the NSA isn't content just to spy on huge numbers of people, Edward Snowden says. It also keeps a very close eye on businesses. The whistleblower yeah. told German TV that the U.S. agency tries to siphon off I'm any, any information either. it nee, can yeah. get its hands on. Annie Machon is with any me now, live from Any information it gets its hands on, The whistleblower told German TV that the U.S. agency tries to siphon off any information it can get its hands on. <laughs> Annie Machan is with me <laughs> now. Business life, there will het a lot of money divided. That also Of course, it's all about that. a fascist world. Come ja. on, it's all allemaal all just dit is best wel leuk, misschien. all just misschien wel iets nieuws opleveren. just all just all just all just all just all just all just all just all just all just all just all just all just all just Peace of information proves to be true. How important is this revelation? I think it, the importance is about the scale of the problem because our intelligence agencies have always had a mandate to not only protect national security but also to protect the economic well-being of our countries. Um, however, that is very different from aggressive industrial espionage on an aggressively industrial scale, which, of course, is what Snowden has now revealed, because the new technologies with the Internet and all the surveillance capabilities that the NSA and its UK partner, GCHQ, have developed mean that they can hoover up literally everything. So, um, of course, each country wants to protect its economic well-being. Of course, it will try and jockey for political and economic advantage. But for the sheer scale of it, I think that is the issue here. Right. Well, uh, you know um, in just recent past, the relations between uh, Germany and the United States have been on a bumpy road. And this recent revelation is, you know, might add more fuel into fire. What do you think? Absolutely. Yes. I mean, you know, the Germans are supposed to be allies of the U.S. and yet they're being abused quite egregiously, both by the U.S. and the GCHQ in the U.K. in, in terms of the sort of information that they're hoovering up, not just for the Um, the top politicians and Angela Merkel's uh, mobile phone, but for everyone in Germany, um, and that is quite shocking again on the scale. I think also it shows a certain hypocrisy as well because we were told that all these new powers, all this endemic surveillance was necessary in order to protect us from the terrorist threat and yet now we're seeing of course that It's being expanded way beyond what could even by any definition be called a terrorist suspect into politicians, into the citizens of Western countries, and into our businesses. So it's really exposing a very deep level of hypocrisy on the NSA's part. Well, yeah, just tell ah, it. This is toch best wel nieuws. Ja, de geen nieuws wat geen nieuws. Geen nieuws als je als je logisch nadenkt, ik slaat het, op. het, nieuws, ja, het slaat uh... nergens op. ergens is Niet zo erg nieuws. We ja. leven in een matrix. Kom op, ze weten alles van ons. Yeah. Ja. Ze dus hoeven we niks te pikken. Nee, echt niet. Dat is het mooie van het ideale gebouw. hebben we wel vaker gezegd weer: Als je alles al weggeeft, ja. wordt er van je gestolen. Nou, ja, dat is ik zo. Ja. ja. Maar goed, we uh, gaan we even weer terug naar binnen de landsgrenzen. Dat was even een klein uitje. Dat was een klein uitje. Toch een Nederlandse... Even een klein vakantietje. Nederlandse podcast. Huh? Even kijken. Um, want... Uh... Dit gaat de komende tijd echt spelen, daar je op een gegeven moment denk ik helemaal gek van wordt. Maar we hebben het al een keer eerder over gehad. Ze hebben. 25 maart of zo. Ja. Hebben ze in Den Haag hebben ze toch al 53 wereldleiders en Obama en alles en iedereen komt. Ja, dit is nucleaire, gigantisch. Ja. nucleaire conferentie of zo. Ja, ja dat. Nou hadden we vroeger op de berg. Hier wageningen, FC Wageningen, de onneembare vesting. Onneembare vesting. Het was onneembaar. Het was geen voetbalploeg. Ging als tegenstander ging je met met, je zeggen, en, en met een dikke de dikke stront. En er wel. Ja, een dikke stront in de broek gingen we weer de berg, we bergen. Ja. En daarom hebben ze ons kapot gemaakt, Joost. We waren te sterk, ja. we waren een bastion we oh, maar. maar goed, dat, dat was een echte onneembare vesting. Maar ze willen nu Om van de. Wel, nou, gebied te zeggen dat de laatste 15 jaar van het bestaan van FC Wageningen de onneembare vesting wel. ...met enige dusmatige grote regelmaat werd genomen... ...dat we vaak onderaan in de Eerste Divisie begonnen. Ja, maar we hadden ook geen 13.000 politieagenten en uh, luchtafweer Dat was één groot feest. Hadden wij luchtafweer geschud? Nee, maar een broodjebal. <laughs> <laughs> maar ja, Den Haag gaan ze nu een onneembare vesting van maken, ...want ja, al die wereldleiders komen. Je mag er ook niet meer in geloven, je... Ja, het is echt verschrikkelijk. Wat... Ik heb oproepen gehoord, ze zeggen... ...kom niet naar Den Haag als de wereldleiders er zijn. Dat mag wat kosten hè, in tijden van crisis. Ja. Ik weet niet of ze het gesponsord krijgen, 13.000 politieagenten. Nee, denk, denk, als, je, als je het organiseert, want dan heb je Ik dacht op een gegeven moment, dat, dat staat zo in de clip hoor, maar ik dacht op een gegeven moment, 13.000 politieagenten over al die dagen heen. Nee, het is per dag. 13.000. Nou, ja, oh, ik weet niet of de 13.000 hadden. Ik ook niet. Ik zie in zie ik er bij zo'n twee of drie. <laughs> ja. Misschien gaan ze al die parkeerwachters ook inzetten. 13.000, kilo kun je... Zou Den Haag 13.000 straten hebben? Nee. Dat geloof ik niet. Nee. Dus dat betekent dat gemiddeld een mail gezien. In iedere straat een stuk of twee, drie over. Ja, maar dit is echt bizar wat ze hier gaan doen. En dan zit er in de clip, dat ga ik wel zeggen, want op een gegeven moment hoor je dus een kerel praten. Dat is dus een bewoner van dat stukje vesting dat ze helemaal beveiligd hebben. Ja? En die gaat dan uh, ja, zijn verhaal doen. En dan zou je denken van... Ja, misschien voelt hij zich wat uh, lullig dat hij uh, bijna geen bewegingsvrijheid heeft en dat hij uh, nogal ongemakkelijk is, weet je wel. In je eigen straat, dat <laughs> je door allerlei uh, security redenen amper je huis in, in en uit kan. Maar deze man, die maakt zich ergens anders druk over. Kan ik heel vast vertellen. Mongol. <laughs> <laughs> ik ga hem gewoon even erin gooien. Goedenavond. De veiligheidsmaatregelen die werden genomen rond de transwisseling vorig jaar zijn er niets bij. De nucleaire top. Eind maart in Den Haag. Het wordt de grootste veiligheidsoperatie ooit in Nederland gehouden. Voor ooit. Ooit. waterstaat de politie, maar ook de nationaal coördinator terrorismebestrijding. De leiders van 53 landen komen naar Nederland. Nederland onder wie bijvoorbeeld president Obama. Ze nemen 5000 delegatieleden mee. 3000 journalisten uit de hele wereld hebben zich aangemeld om verslag te doen. <laughs> en om dat allemaal goed te laten verlopen worden er onder meer 13.000 agenten ingezet. Dat is vier keer zoveel als bij de transwisseling. Ja, en dat is twee keer zoveel als het aantal mensen wat komt. Je hebt die ja. 53 wereldleiders met een, uh, een gezelschap en dan heb je 3.000, 5.000 journalisten wat ze zei. Ja. En dan ga je 13.000 agenten inzetten. Keken ja, is beetje... maar, maar dat ook? Eigenlijk... Wat verdient een agent? Ah, ja, dat wil je ergens ja, weten. Er dat gaat miljoenen, miljoenen, ja, miljarden misschien. Met... Die... Die typisch die komen niet als je dat niet doet. Het is gewoon allemaal uiterlijk vertonen, dat is hoe belangrijk Want het is. niet alleen Den Haag, daar komen ze zo ook op. Ja, wat jij zegt, ja. Ze kikken erop, dat als zij daar zijn. Stel je nou voor dat, dat, dat je, je bent even van die wereldleiders en je hebt een top ergens, de Bilderberg. Nou, Bilderberg als voorbeeld nemen. Je gaat naar de Bilderberg toe en je wordt uitgenodigd. En je gaat erheen. Ja. En je rijdt er naartoe en, en, en gewoon, je, je rijdt op een gegeven moment rijt, uh, Oosterbeek binnen, weet je van waar. ...waar En dan? Ja. En, en, en, en is, je rijdt gewoon achter een trolley aan... ...en op een gegeven moment dan, dan gaat die trolley gaat naar rechts... ...die bus... ...je rijdt rechtdoor... ...je rijdt richting een je hebt een paardje in. ...en dat is helemaal niks. Dat, dat, is ook niet, dat, dat wil je niet. Nee. Je wil, als je, als je naar zo'n conferentie gaat met wereldleiders... ...wil je dat uh, daar is een club, club krakers tegen je... ...staat de schelden ja. en proberen ja. tomaten naar je te gooien... Ja. ...want bij die gratie gaan die egomannetjes... ...die voelen zich daar goed bij. Die, die, die, ja. Als je een presidentje bent... ...dan moet je toch wel even beveiligd worden... Ah. Vroeger kwam, vroeger kwam, kwam, kwam minister-president hier in Nederland, kwam op de fiets, kwamen dus naar, naar het kap, naar, naar, naar het Nog steeds Rutte Korsik met zijn fiets aankomen. Ja, want je, je wordt niet zo gauw je fiets afgeschoten. Maar dat hoor. niet alleen, hè? ze gaan ook gewoon van Schiphol naar Den Haag toe, voor elke wereldleider, compleet die heen snelweg afzetten. Compleet, weet je wat het kost? Ja. Goed, ik zal mijn petpief even uitstellen, die komt de rest. Voor zover we weten landen alle wereldsleiders straks op Schiphol. Dan gaan ze over verschillende snelwegen die helemaal of gedeeltelijk worden afgezet naar Den Haag. Welke route ze in de stad rijden is om veiligheidsredenen niet bekendgemaakt. Hoe dan ook, ze komen allemaal hier aan, het World Forum. Streng bewaakt is de rode zone waar al twee dagen voor de top niemand zomaar in en uit mag. En dan verschillende gebieden daar omheen. tijdens de top... Het is mensen wonen daar als je daar woont. De nucleaire top heeft als doel afspraken maken over de beveiliging van nucleair materiaal. En hoe je voorkomt dat het in handen komt van terroristen. Maar vandaag ging het over de logistiek van de hele operatie en over de veiligheid. Dat lijkt de grootste uitdaging voor de organisatie van de top. Ja, hier mogen wij straks niet staan. Is wel. Dit is de rode zon. Ja, Zeker of deze de de rest zal worden afgezet. De voorzitter en de penningmeester van het wijkoverleg. Het is niet de overlast waar ze zich zorgen over nou. maken, dat is hun eigen veiligheid. Oh, je gang. De Nucleaire Security Summit is de grootste politieoperatie in de Nederlandse geschiedenis. Op 24 en 25 maart gelden in het luchtruim in een straal van 100 kilometer rond Den Haag restricties. Dan zetten wij tijdens de conferentiedagen zo'n 13.000 politiemensen per dag in. Ook worden op een aantal locaties langs de kust uit voorzorg, luchtverdediging gepland als aanvulling op de luchtruimbewaking. Geweld Hoe kan je in augustus Nou, niet veilig vinden als je daar midden in die zone woont. En je woont in die rode zone. Nou, om... Je hebt je... 13.000 politieagenten, je hebt de lucht af. Ik zou geschutten. me ook niet veilig voelen, Mick, als ik 13.000 politieagenten voor mijn deur had. Ik zou het niet moeten. Ik heb bedacht, ja. Hoe vaak kan je weer zijn als je nee, maar... normaal gesproken op de straat loopt, die loopt dan nooit een gewapende gek. Nee, maar als er 13.000 politieagenten lopen, laat we heel eerlijk zijn: 13.000 politieagenten, dan wordt het percentueel voor de kans het... dat er eentje flipt en jou een kogel door je had, ja, Die worden vaar wijs groter, hè? Ja, ja, ja, ja, maar hij heeft het ergens anders over? Hij zegt zelfs bang voor. Maar hij weet niet wat. Dit is echt het schoolvoorbeeld van hoe, hoe mensen gewoon van mind control worden. Joh. Hoe, hoe bang je wordt gemaakt. En dan, hij legt dat zelfs zo uit de keel. Gedemonstraties, een terroristische aanslag. Over meer dan 30 scenario's wordt nagedacht. En dat is echt van alles. Uh, laat die fantasie de vrije loop En we hebben ons samen met de politie, met de defensie, met de gemeente daarop voorbereid. Wat die scenario's precies zijn, dat willen ze niet zeggen. Ook niet tegen de omwonenden van de top, en dat zit ze dwars. Hoe vaker er wordt gezegd dat we hier in een heel veilig gebied uh, zitten... ...en vooral tijdens die summit uh, fantastische maatregelen worden genomen... ...word ik alleen maar wat uh, nerveuzer en onzeker. Maar gek, ja. Want u weet gewoon niet met welke risico's u rekening moet houden. Nee, en laten we eerlijk zijn, dit is natuurlijk een uitdaging... Uh, ...voor iedereen zichzelf respecterende terrorist, om... Uh, ja, mooi, dat kan niet. Ze dat kunnen is ook is zo, hè, als je, de overheid, dat we de scenario's hebben bedacht. Dat ze wow. Stel nog, als het niet één grote georganiseerde zo was, maar het zou gewoon echt een, een, een spontaan evenement zijn. Ja. Dat, op het moment, dat was vroeger ook bij voetbalrellen, weet je wel. Als je geen agenten inzet, komen er ook weinig rellen. Hm. Maar hoe meer agenten je in gaat zetten, nou, hoe dat grotere uitdaging het ook voor mensen wordt om te denken, oh, 13.000 agenten, ja. zullen we even laten zien wat we kunnen, nee, weet je wel. Ja is het stomste kan Ja precies. dan kom je er nooit heen, dus waar ben je bang voor Die gasten? Hè? Nee. We hebben genomen en dat we dus aan een grote mate van risicoreductie hebben gedaan. Vindt u niet voorstelbaar dat ze die informatie niet willen delen, omdat het nou eenmaal de veiligheid ook weer aan kan tasten? Daar is iets voor te zeggen. Ja. Dat geef ik toe. Maar Dat is altijd de makkelijkste excuus. Ja. ja. Maar er zijn een heleboel scenario's en je mag toch aannemen dat één van die scenario's ons, onze veiligheid overtreft? Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet zouden doen. Maar waarom hebben nee. dat dan niet mogen weten? Nee, ze zijn wel constant bezig met onze veiligheid. Wat dan? Dat is net zoals het laatst met Amsterdam, weet je wel. Wat is dit voor nep-hagenese? Wat, ja, wat is dit voor je? Nee, hey, ho, ho, ho, ho, ho. Dit is geen ho, ho, ho. Hier maak je grote fout. Wat dan? Ik heb Haagsbloed, mee En ik ga hier eens en voor vooral duidelijk stellen. Dat er een verschil is tussen Hagenese en Hagenaren. Ze wonen in dezelfde stad. Maar het zijn twee totaal verschillende bevolkingsgroepen. Oh, je wilt de, de, de kak. Haag, de Hagenezen, dat zijn de echte Haagse, Haagse Ja. En dat zijn gewoon eerlijke mensen, uh, grof in de bek. Maar niks. En je hebt uh, de, de kak, de Hagenaars. En dat, dat, dat zijn... Oh, dat, ja, dat is echt gescheiden iets. Gescheiden wijken. Oh, is dat het? Ja. Oké. Okay. Nou oké, okay. dan is dit een hagenaar. Een hagenaar. Dat is een overduidelijke hagenaar. Een hele bange hagenaar. Een echte Namelijk een echte hagenaar had gezegd. We, zegt, ik krijg ik de pleuris. Ik de... Ik krijg de pleuris. Laat die komen dan. Zeker mijn mes <laughs> Ja. Ja. Maar hier gaan we ongetwijfeld. Uh, dit, dit is toch iets waar uh, Rutte en Fransje en alles toch uh, gewoon enorm harde plassetjes van. Absoluut, absoluut. Ja. Net dus. recht. Ja. Dat is de summit. Even kijken. Uh, Nederlands. Ja, stilte. Stilte, stilte is fout. Mick, niet Stilte. We hebben nog de Nederlandse Syrië gangers. Ja. He? is een groot item heb ik ervan. Het levensgevaarlijke uh, tuig, wat daar een beetje hier uit Nederland weghoudt. En eh... Uh, ik had er een klein clipje van over, maar hebben hebt er een grote interview van. Ja. Met, eh, uh, hoe heet die jongen? Jumas. Oh, uh, uh, Jumas. Jumas. De Nederlandse jihadist. Ja, ja, ja, ja, ja. Um... was een, een, een Marokkaans, denk ik, oost-uitziende jongen. Uh, Turk, Turk. Turk. Een hele grote... Ja, uh, Nederland, een, groot, gewoon Nederland. grote ja. En een, hoog, een grote brede Ja, nou, Turkse afkomst. Ja. En uh, ik moet even de studiocat naar binnen laten. Door verder. Eh, uh, de studiokat. We We studiocat. Sinds korte tijd hebben we een studiocat. Omdat we dachten dat de uh, uitzending wat zou vervrolijken. Tot nog toe werkt dat niet helemaal goed. Want de kat heeft zijn vrij eigen wil. Ja. Nou, we zijn er weer. We waren bij Yelma's. <laughs> um, ik heb er even een stukje van nieuwsuur in laten zitten. Die leggen ook uit hoe ze aan deze jongen gekomen zijn. Dus niet zo uh, dat hij uh, zich aanbood en zei van well, Ik ben een uh, judge strijden nee. dus Dat jij toen eens een clipje had. Nee, dat, dit is een wat andere jongen. Daar hebben ze echt moeite voor moeten doen om uh, hem, zeg maar, hun, uh, zijn vertrouwen te winnen. Ja, ik heb een minuutje heb ik mogen praten. Ik uh, uh, praat niet realistisch. Uh, ik allemaal en als je ergens aan vechten, maar... Ja, maar... Uh... Hij klonk wel weer. Hij heeft nogal wat, uh, wat dingen wat je niet in het NOS-journaal in het gehoord hebt. Want dan hoor je één minuut. Ja, Dit was krap. totaal 16 minuten. Ik heb er 7,5 van gemaakt of zo. Ja. En daarom, als je rare knipper zo wordt, dan, dan komt het door mij. Ik vond het af en toe leuk om af wat schot zo er tussendoor <laughs> te doen weet ik wat allemaal. Maar uh, ja, Die mensen gaan maar gewoon even luisteren. Tuur buitenlandredacteur redacteur Roesbeck-Kabodi ontdekt Jilmaz ongeveer 8 maanden geleden. Als hij op internet zoekt naar sporen van Nederlandse jihadisten. Ik heb in het Arabisch een aantal um, termen gezocht. En op een gegeven moment heb ik een van zijn um, foto's gevonden. Um, hij staat in zijn Nederlandse uniform in Syrië naast een, een paar rebellen. En hij ziet eruit um, als een commando bijna. Ik zag meteen um, Nederlandse uniform, Baret. Um, een jongen die heel erg gedisciplineerd en goed getraind was. ja, ja. Dat Nederlandse uniform, als hij dat zag, dat zou nog kunnen. Want ik heb namelijk die beelden ook gezien. Ja. En die jongen heeft inderdaad een, uh, uh, een uniform aan wat het Nederlandse leger ook heeft. Het is gewoon gevechtskleding. Ja. Al die landen hebben net een ander printje en hij heeft een Nederlands printje. Ja. Maar die baret als je ze het zegt, want daar komen ze waarschijnlijk ook vaker op terug: dat die Nederlandse baret draagt. Nou, daar ze niet van. Nee, nee, oh, je... Hij heeft bij ze NOS wel, die heeft tot twee uur een keer. Ja, omdat ze daar de, de, de boodschap over iets anders verpakken dan bij nieuws. Maar die jongen heeft namelijk een baret met uh, islamitische teksten uh, erop. En nu kan me sterk vergissen, mm -hmm. maar het Nederlandse leger draagt dat zeg geen ook, in, Dat zeggen ze ook in deze clip, uh, heb ik volgens mij eruit geklipt. Dus volgens mij hoor je het niet, weet ik niet zeker. <coughs> maar zeggen ze ook dat het inderdaad de vlag van uh, Nederland eraf gehaald is en dat hij een andere iets op heeft Dat is gelul, maar dat gaat in deze clip ook helemaal niet verder over. Nee, terecht. Maar nou, dat, dat, dat, dat beetje... best focus daar echt op. Ja, maar die moet het verpakken, hè? Ja. Die moet jou vertellen, bang zijn, jihadstrijd, die komt terug straks. Want dat, dat is wat ik er voorbij moet zeggen, dat wordt verteld. Komt terug schiet je dood. Hij komt terug en die leert daar uh, de ideologie van uh, jihadisten. en die komt straks die Heilige Oorlog hier in Nederland uh, uitvoeren. Ja. Voor de een of andere vage reden die mij onbekend is. Daar gaat deze dus jongen aan het einde van het interview ook op in. En, uh, hij... Hier zit de vraag in, zoals van. Uh, ben je van Al-Qaeda, uh, al die vragen die vertellen ze hier zo ook. Het Nieuws is niet zelf geweest, maar die hebben uh, via via hun vragen aan een Engelstalig iemand daar, journalist die daar in het gebied is, en die vertelt, vraagt ze aan de journalist. Ja. Dus dat is uh, even iets te Was het makkelijk om zijn vertrouwen te winnen? Nee, nee, in het begin was hij heel erg achterdochtig, heel erg terughoudend. Hij ontkende zelfs dat hij een Nederlander was. Maar ik heb hem daardoor gemaakt dat wij objectieve journalisten zijn ja. die hem en mensen zoals hem beter willen begrijpen. En langzamerhand kon hij mij vertrouwen. Hoe lang heeft dat geduurd? Acht maanden. Ik heb hem elke dag gesproken. <lacht> Syrië is op dit moment <lacht> niet veilig voor journalisten. Journalisten zijn doelwitten van extremistische strijdgroepen. En ze worden ontvoerd, geëxecuteerd ter plekke. Um, daarom hebben wij het interview door een tussenpersoon laten doen um, die onze vraag aan hem heeft gesteld. Waarom geeft hij het interview? Um, hij wilde het beeld rechtzetten die in Nederland ontstaan is um, over um, Nederlandse strijders in Syrië. Dat zij gevaarlijke gekken zijn en dat zij allemaal geleerd zijn aan Al-Qaeda. Waarom um, heeft hij het uh, gedaan. Er is een touch En het gaat... Kijk verder dan je neus lang is. And what it means is, look, look a little bit further than what than what people show you or what people try to show you. Try to investigate for yourself. Open your heart, open your eyes to what's going on over here. And inshallah maybe you'll you you change your mind and you see that many, many, many of the people here came here for the right reasons. You you, you can't just be watching hundreds and hundreds and thousands of people getting slaughtered, and you're just. Het is een beetje een beetje een beetje een beetje That's my honest opinion. How can you beetje een beetje een Jomas lijkt een gewone ja, jongen, een Nederlander van Turkse een die een liefst een was een Hij deed zijn militaire dienstplicht in Turkije en was daarna beetje in Het Nederlandse leger. Maar Syrië trok aan hem. Hij besloot zijn kennis als soldaat daar in de praktijk te brengen. Het verslag is van Jan een beetje een beetje een soldaat een klas. Als soldaat tweede klasse, um, maybe a month or two months before I was, I was uh, uh, being promoted, no. I, I decided to uh, to leave. The purpose behind it is, first and foremost, the question you should ask is: ligt What is their purpose being here? Not legit. Nee, hij vertelt het verhaal dat Die soldaat wij klaar, klas hadden een maand voordat die, uh, worden, hij om het te worden, is hij opgestapt. Dat weet ik niet. tegen. Dat zegt hij. Ja, dat zegt iemand ik weet niet wat het geloof is. Ja, ja de... want je tekent gewoon een lange periode, dus dan ga je niet een maand voordat je periode afgelopen is, uh, nog promoveren. Ja, dat is waar, ja. ja. Ja, dat kan zo zijn, ja. Het is natuurlijk ook iets niet helemaal goed als je <laughs> dat doet. Je uit, uh, hij is Hij komt wel oprecht op mij over. Ja, wel, absoluut, uh, absoluut. Hij, hij, wat hij namelijk net ook zei... Het is niet is, de gek die ze altijd die Nee, altijd hoe kan hij, wat, hij, wat hij is, hij, hij kon het niet aanzien dat er uh, tens of duizend, tienduizenden, honderdduizenden doden vielen. En dat er niet ingegrepen werd, dan heeft het niet op zijn eigen houtje maar. Ja, op zich. Ja, niks verkeerd mee. Ja, ik snap het niet. Ik snap het niet, maar niks verkeerd mee. Als Niks verkeerd mee. Als je dat wil doen, moet je vooral doen. Maar dan denk ik van waarom is hij dan niet eerder bijvoorbeeld naar Rwanda gegaan of van nou weer. Ja, ja. En their purpose being here is finding visibility for the oppressed Syrian people. It's been two and a half, almost three years now. niemand doet doing anything. These people came here with a noble cause, a purpose of, of, of helping the Syrian people. If what they're doing is something good and something noble, mm. why do they have their faces covered? These brothers cover their faces purely for security reasons. They would love to show their faces. They would love to show their faces and, and, and tell the world why they're here and what they're doing. But if they would, it would have huge, huge, huge consequences uh, back home. Um, for example, myself, the police have been to my house a couple of times. Um, when they want to travel, they get questioned. My sisters at school, They get, people say Ah, oh, your brother's this, your brother's that. So these people, they don't want to look scary, they don't want to terrorize people or whatsoever. The only reason why they're covering their faces is because they love their families back home and they want them to live their lives in peace. And they don't want any negative consequences upon the family of them being here. Do you dat is toch, dat was toch uh, ja, plausibele reden. Overigens, één ding wat ik me nou bedenk, uh, uh, wat een beetje al hypocriet is in de Nederlandse opvatting uh, omtrent dit. Is dat in de jaren 60, 70, denk ik. In de jaren 70 is dat, tijdens die Jom uh, Kippur oorlog in Israël. En mm -hmm. de Zevendaarse oorlog en alles. Ja. Toen uh, was het heel erg hip voor Joodse jonge mannen Om, daar, om meter, daarheen te gaan. Om, Leger te helpen <laughs> en daar mag niet zo op hebben over toen het uit. Wat denk je van de transvreemdelingenlegioen? Ja, ja, dat is toch zo'n hypocriet bullshit verhaal. Ja. Maar ja, het interessante gedeelte komt nu eigenlijk, denk ik, een beetje. Negative consequences upon the family of them being here. Do you have any inclinations towards uh, doing any sorts of attacks inside of Holland? No, I never, uh, no. No, I came. I came to Syria for Syria only. I didn't come to Syria to to learn how to make bombs or this or that, and, and to go back. That's that's not the mentality many of these fighters here have. We came here, uh, basically. And, and, and I know it sounds harsh, but many of the brothers here, including myself, we came here to die. So us going back is not part of of, of, of our perspective here. I mean, it's a serious question, but it's on the hearts and minds of a lot of people. Are mm. oh, you married? <laughs> that might be on some people's <coughs> mind, but are you a part of Al Qaeda? And if you are, why? SubhanAllah, I was, I was. to be honest, I thought that was going to be one of the first questions you would ask me. I, lost but, um, I was waiting for this question. What people should understand, and wallahi, is that not everybody that comes from Europe or wherever they come from. Be it Asia, Europe, or America, Canada, it doesn't matter. It doesn't mean, per definition, that these people automatically, as soon as they cross the border, they're part of Al Qaeda. A lot of people think he left his house because he's radicalized, he left his house because he's disturbed, he left his house because he's emotional, etc. Et these are standard things that the media try to feed the people. One of these things that they try to do is whoever comes to Syria as a foreigner is by definition Al Qaeda. In my case, there's no such thing. The brothers of Al Qaeda, they're here, they're fighting. It's known, everybody knows this. But me being here in Syria fighting, does not mean, per definition, that I'm part of Al Qaeda. Allahu Akbar. <laughs> there's always three or four behind each other, just this, in that clip. Allahu Akbar. So I'm zitten. Denk voor I think, leuk always fun to hear. And uh, look for, even there moslims maar dat is geen spel, dat is het te krijgen, Wat hij zegt is, dus, maar het zegt. Ja toch? Absoluut. Dan ja. komt zometeen nog uh, de, de gouden... En het is niet die, die, die, die, die, inderdaad niet die geradicaliseerde gek die ze hier in de media altijd doen voordoen als die imbecile. Het nee. ja, is een welbespraakte uh, jongen. Ja, uh, die zo eens ook... na kan denken. En hij luistert net niet live. Dan komt het in zijn laatste antwoord ergens. Of ene laatste antwoord zit, zit... Hij luistert ook naar ons. En ja? Naar andere bewustmakende mensen. Yes, ja, yeah. It's good for. I just have an antwoord over Nederland. Hope it's ja, I think the main goal of, of many, many, many of the people here, even including the Syrians themselves, is protecting and defending the innocent people of Syria. I mean it's been almost three years now. Enough is enough. When is it going to end? When I speak to the people, they they, they try they, they, they smile, but at the same time they're asking me when is this going to end? When can we go back home? So that being the the, the, the first and the most important objective is, is getting these people back home, okay? <laughs> Sorry, going loud You hold a grudge against the people of Holland. And some of them are afraid that one day, you yourself, you know, you've had the training from the military, you've had the training from being in jihad, that they just might be afraid that you might come back one day. I mean, what would you say to those people? Small. So knowing, knowing Holland, they should be they should be worried about other things, with criminals and pedophiles roaming the streets. <laughs> But I understand their fear, Yanni. It's not that I'm, I'm I have a wall and I don't understand why these people are afraid. Um, don't worry about me. I've chosen this path for myself. And even if, if I would come back, I would just eat capsule and maybe some sushi, <laughs> have some Dr. Pepper, just give my mother a, a, a big warm hug, sit with the family. I'm not out there, or I'm I'm not out there, I've never been a violent person towards people that are not violent to uh, violent towards me. Here is very interesting. Ja, in Nederland moet zich misschien zorgen maken over andere dingen als om die ja. mensen die daar naartoe gaan. Ja, want daar gaat het allemaal op. Dat is een van die afleidingen. We worden overal mee afgeleid. Zo ja. <coughs> dit, die, dat, zo, zo. Daar zijn we helemaal gestoord van. Als je, als je, als je, als je niet, anders, niet anders zou weten. Als je niet naar deze show luistert, dan zou je gewoon een heel bekrompen beeld van de wereld hebben. Zoals het meer. Ja, een heel raar beeld. Zoals het meer dan een mensen het heeft. Ja, dan zouden dus ze hier naar moeten luisteren. Ja. ja. En dan zien we in de luistercijfers niet echt terug. Uh, Nee, nog niet. Tot nog. Maar wij zijn onze tijd ver vooruit. Ver. Echt heel ver vooruit. Te ver. Ik heb ja. nog, je zei dat Sochi, Ik heb nog een, uh, Sotchi daar, uh, dat is het verschrikkelijke uh, Olympische Spelen. Oh, wacht, uh, ik heb een goede inleiding voor Sochi. Ik wil je niet, waar zou je heen lullen, maar. Sotchi Dangerous bedoel je? De, de, de, de helpe bedoel je? De helpe aarde, Sotchi Dangerous. En ik heb een clip vanuit, uh, uh, je hebt hem vast al gehoord bij No Agenda Show. Maar uh, Sotchi is de helpe wordt echt oh. Verschrikkelijk. Wat ja, einde van de wereld. Ik, oh, wacht, ik moet hier gewoon even een, een, een jingle bijdraaien. Geen bijna. Want het gaat om uh, Team America. Fuck ja. yeah. Team America heeft gaat ervoor zorgen. Dat wij veilig. Nou, niet wij. Dat kan ze niet schelen. De Amerikaanse sporters. gaat dus het om. Dus dat is altijd om te maken. Maar uiteindelijk maken. profiteren wij daarvan. Ik denk wel van mij. Uiteindelijk wel. America. Ze zijn er gewoon weer. We hebben de hele tijd niks van ze gehoord, ze hebben nergens ingegrepen. Team America, we zullen er dan maar van weten dan. Het kan ook niet Ze, hebben, ze ja. zijn. Ze gaan voorbereiden, Joost, op of wat <laughs> Sochi. De grote gevaren van Sochi. Sochi. Ja, de, dit is een clip van NBC. NBC is het. Echt. Het is heel opaardig. Als nou, ik, als ik Sven Kramer was, en, en, en, en Willy, en Rutte, en, en, en meer kan ik er niet noemen, Fransje. Maar Fransje mag wel gaan dan. Maar die anderen, dat is ook niet gaan. Dat is echt niet leuk. Dat is echt gevaarlijk ja, echt ja, hoor. Oh, boe, komt hier. Almost daily threats of the 2014 Sochi Winter Olympics are heightening fears that terrorism could mar the games. Concern is so great that some athletes are actually hiring private security companies. Our cameras were allowed inside one high-tech aircraft ready to rescue Team USA. <laughs> It's the fleet of medical aircraft on standby if terrorists attack Team USA in Sochi. Here's Lisa Guerrero. In the event terrorists strike, an elite crisis team made up of paramedics and former Navy SEALs is ready to sweep into action using a fleet of planes like this one in order to evacuate Americans. The high-profile U.S. ski and snowboard teams, which include the Flying Tomato snowboarder Sean White, five-time Olympic skier Bodie Miller, and rising young stars like these have hired the crisis response firm Global Rescue to make the extraordinary preparations. CEO Dan Richards gave us a tour of the fleet, which could airlift 375 athletes, staff, and other Americans out of Russia. How quickly can you mobilize all of your aircraft and your personnel if something were to happen at the Olympics? We mobilize and, and begin work immediately. Inside the planes, a flying ICU with state-of-the-art medical equipment. This has got all of the equipment that you would need in order to sustain life. <laughs> This is the high-tech command Stay center alive. in Boston, Stay where alive. the rescue effort would be coordinated. Stay and who better to lead the effort than ex-Navy SEALs? Some <laughs> of our personnel are military veterans. They have been deployed. Uh, the combat zones, uh, Iraq, Afghanistan, other parts of Africa and the Middle East. Concerns over the safety of our athletes are at a fever pitch, coming on the heels of suicide bombings and terror threats. authorities are looking for three alleged female suicide bombers. I'm sport, I uh, hey, uh, and I don't think I would uh, send my family. Russian President Vladimir Putin has committed 63,000 police and anti-terror personnel and promises the Olympics will go off without a hitch. Americans aren't so sure. If any spectators that are attending the games should go in with their eyes wide open and ja. understand that the possibility will that it exists Oeh. that something Venture. is going to happen. Oeh. Ik denk Willie wel combat uh, Ik zou niet meer gaan nou. Willie is wel combat gericht hè. Ik denk ze waren nou geschoten worden. Willie hebben hem toch laatst dat zwaard heeft hier gekregen? Ja, dat is samurai zwaard. Ja, Willie en die, die uh, gaan nu mee naar eh naar de Sochi. Ik ga naar Sochi. Ja, die, die, die neemt u mee. Absoluut. Die gaat dat aan het rossen. Met, met als hij hem krijgt. Ja. Maar die elites die hebben toch allemaal schermtraining gehad en zwaartraining en zo. Oh, die vechten wel terug. een beeld erbij. Jongens, dus ik denk hè? dat Willy wel een aardig zwaartje kan slaan. Maar, uh, ja, dat, dat is het gevaar van, van terroristische aanslagen in Sochi. Maar wat nog veel erger is waarschijnlijk, is die, die verschrikkelijke Russische wetten. Die wetten waar in Rusland eigenlijk zo'n beetje homoseksuele. Richting, richting de gulag gestuurd. <laughs> uh, nou Dood, en nou, en nou, nou we In Nederland hadden we het vorige week over een enorme ophef. Dat uh, zowel de koning als de president... en Franski ja. en iedereen ging. Een te grote, sterke delegatie, bla bla. En Maxima ging ook. En toen kwam er een soort uh, publieke... wat we Nederlanders al En Heineken trouwens, Heineken ging ook. Heineken ook. hoor je niemand over, hè? En, Even tussendoor. Nee, je kan geen Olympische beperken. Heineken, heineken Hollandhuis. Nee, ja, dat zei Heineken ook. Ja. Wij horen erbij. Heineken, die gooit er weer miljoenen in. Heineken Hollandhuis, lekker. Geen <gülphe> dat is geen probleem. Of zou dat misschien een hele grote sponsor zijn van de Wiener. Er ik... heel veel geld bij verdiend worden. Zou daar, ja, zou daarom niet in het komen. Maar goed. Maar uh, toen, toen kwam er in het Nederlandse klootjesvolk uh, media gedoe. Er kwam ineens Paul de Leeuw die ging roepen dat. Uh, dat uh, de, de, de, hoe heet dat? Uh, dat wogelijk, het wogelijk, Kleintje Pils. Kleintje Pils, die moesten dan... Uh, daar, uh, oh, bij je E gaan draaien en weet je van wat. Uh, oh, Homo liedjes. Oh. En toen zei Kleintje Pils, die zei ook nog van... Ja, ja, dat gaan we doen. En toen later zei ik... Ah, daar dat is er waarschijnlijk zelf over nagedacht. En toen zei ik... Ja, ja. Oh, wacht, dat heb ik gewoon niet gelezen. Want ik dacht van... Nee, dat ga ik niet lezen. Want er stond als een headline stond van... Uh, orkest... Uh, Terwijl orkest is... Uh, wil best wel... Uh, roze liederen zingen. Ja, maar daar kwam we wel snel weer op terug een dag later. Oh. Toen waren ze het toch weer niet. En toen kwam het uh, op tv, ik weet wel, ik weet wel, ook. Er kwam het, uh, dat er een homo mee moest gaan. Met, uh, met Rut ja. en alles. Dus een Rutte, dat kan en dat zou die art in Japan worden. Dat is een andere sukkel. Een andere sukkel. Ja, ik heb hem gehoord, echt nee. een eh. Uh, Rutte die heeft daarop gereageerd, die vraag dat kan helaas natuurlijk niet, Nee, dat is niet mogelijk. Nee, want Rutte ook wel weet dat onze. onzin Ach, nee, maar, maar hij, hij lult zo leuk, ik klik me maar eens luisteren. Rutte is fantastisch Zodat hij met de dag beter. Ja, dat moet ik ook zeggen, Rutte. Hij wilde met u mee, waarom kan hij dan niet mee? Ja, hier speelt dat het, het IOC gaat over die accreditaties, uh, ja. dat is, die zijn gesloten. Uh, we hebben al moeite genoeg gehad om uh, in ieder geval mij nog door één persoon te laten begeleiden in de aanloop naar die accreditaties. Dus ik was daar ook bij het Kamerdebat wel heel voorzichtig. Dat er eigenlijk geen enkele openstaande loop is. Dat is onwillekeurig opgepakt. Dat zou ik ook denken. Maar goed, het, het was inderdaad een risico. Dat, is dat okay. het was niet zo lukken. Hij zegt van inderdaad, uh, er een we maar het lukt ja. er dus niet. Sorry. En dan krijg je u de vraag: kun je dat ongeaccrediteerd mee, onge mee? Maar dat heeft totaal geen zin. Uh, omdat en dat zag er geen bij. Als je dat doet namelijk. Nou niet. ja, dat ja, daar kom je nergens bij. de veiligheidsmaatregelen, een beetje ongeaccrediteerd, kom je nergens binnen. De achterliggende gedachte is natuurlijk om vanuit Nederland een zichtbaar signaal af te geven daar in Sochi. Zeg maar Gaat u dat op een andere manier doen? Nou goed, kijk, om te beginnen de zichtbare signalen. Nederland stelt altijd de mensenrechten aan de orde in landen waar we onze zorgen over maken. Of dat nou met de president van Iran is, eergisteren. Of bij de bezoeken aan China en Indonesië vorig jaar november. Of bij mijn twee gesprekken met president Poetin, eerder vorig jaar in Amsterdam, Petersburg. in Petersburg. Dat zal ik nu ook doen. Dus we proberen ook nu een gesprek te arrangeren met de Russische president. En daarnaast uh, uh, is het voornemen gesprekken te hebben met uh, minderhedenorganisaties. Ja, maar de gedachte is: uh, veel mensen vinden dat u al helemaal niet had moeten gaan. En zeker niet de koning en zeker niet in zo'n zware delegatie. Uh, dan is dus de vraag: maak dan zichtbaar dat Nederland zich zorgen maakt. Niet alleen in woord, maar ook in beeld. In beeld. <laughs> nou, dat in beeld heb ik eerder gezegd, dat geloof ik niet zo in. Uh, een roze das gaan dragen of andere suggesties die gedaan, uh, gedaan zijn. Uh, de kleur staat mij minder dan uh, ja, u ja, ziet. Ik ja, zie ja, dat ja. u een roze accent in uw ja, overheid hebt, dus dan ja, ja. Dat staat u geweldig, maar bij mij staat dat minder. Uh, ja. Dus ja, dat twee keer. Ontkenningsfase, ontkenningsfase. Ja, al twee keer, ja. Uh, altijd twee keer, ontkenningsfase. Ja, ja, ja, ja, ik lul door de club heen. Oh nee, ik heb stoppen gegeven. Nee. Maar ja, volgens mij zijn ze homo als wat, Markie. Ja, die kan het wel ja, toch? maakt ook niet uit. maar Dat roze maar niet staat, dat is niet echt een bewijsmerk. Uh... Ik ken iemand die met Mark gewerkt heeft, onlangs. Die ken je vrij goed. Uh, en die, die, dat is een vrouwelijke persoon. En die heeft met Mark in een torentje urenlang de, de, de bankencrisis uh, meegeholpen. Ja. En die vertelde dat ze zo lekker met hem kon werken. En dat klopt ook wel. Maar, dat, hij, hij behandelt iedereen als een collega. Alle vrouwen was hier helemaal in zo'n flirten en alles. <laughs> ja, dat, hey, hey, hey. ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dat weten we gewoon hier, Ik zie dat u allemaal roze accenten in uw overhemd hebt, dus dan en dat staat u geweldig, maar bij mij staat dat wat minder. Nee. Um, dus daar geloof ik niet Waar ik wel in geloof is dat wij consistente koers varen en een kwestie van mensenrechten aan de orde stellen in landen waar dat moet gebeuren. Waar dat moet gebeuren. Uh, dat zullen we ook hier doen, uh, maar ik ga in de eerste plaats voor de sporters Maar de aanwezigheid gebruik maken om ook onze zorgen op dit punt onder de aandacht te breken. maar goed, het risico dreigt op een grote Putin-show, zo is de kritiek. Dan zou je kunnen laten zien: nee, het is niet zijn show. Wij hebben onze eigen standpunten hierover. Dit wordt helemaal niet de Poetin-show, dit wordt dus zijn Kamershow. Zijn Kamershow! Ja. Dus al die zorgen, het zichtbaar maken. Het is al zichtbaar wat Nederland vindt, zegt u eigenlijk. Volgens mij weet iedereen, en zeker in Rusland, precies hoe Nederland denkt over de situatie. Je, met de nee, In Rusland. Nederland denkt over de situatie. De Russen weten het ook van alles. Zorgen zijn over de mensenrechten gebruiken om die kwestie aan de orde te stellen. Reken maar dat Poetin. Uh... Denk van, oh kut, Mark komt. Had ik nou die, die, die discriminerende wetten voor homo's en lesbies. Ja, doodsbang. Doodsbang. Ja. Doet echt in zijn broek. Dit is spijtig. Ja, maar Mark heeft het toch nooit, ook al zeggen ze homo dit, dat wetgeving, dingen, bla bla bla. Hij antwoordt altijd met mensenrechten. Hij zegt nooit, ja, die homorechten. Ja, hij zegt, en wat hij wat ook zegt is... Uh, ...in landen waar in mensenrechten geschonden worden... ...daar zeggen we dat. Ja, hij zegt niet, we worden... gaan het in Rusland zeggen. Ja. Want wat hij dus eigenlijk zegt is... ...er worden niet zo heel veel mensenrechten weet geschonden. weet hij, hij weet toch hetzelfde wat wij weten. Ja, want we gaan, uh, we, het plan is om... ...volgende week willen we uh, dit onderwerp... ...heel groot, of heel groot... ...maar uh, wat dieper uitdiepen. Want we zijn namelijk op een rapport gestuurd... Ja. Uh, ...waar wat interessante dingen in staan. Het is een Amerikaans... Uh, uh, ...white paper, een uh, rapport. En dat hebben we net eigenlijk... ...een kwartiertje voor de show binnengekregen. En dat was een beetje te kort... ...om nog hier die hele volle 72 pagina's... ...te gaan lezen. Ja, precies. Dat, uh, dat, dat kun je niet van ons verwachten. Uh, maar deze week gaan we het wel doornemen... ...dan willen we er volgende week over, over verder berichten. Alleen ik wilde eventjes... ...een paar punten uit het eerste... ...hoofdstukje, dat is namelijk de, de, het hoofdstuk... ...10 things you didn't know... ...about Russia's anti-gay law... ...and LGBT rights... Dus tien dingen die je nog niet wist over de Russische anti-homo-wetten en uh, lesbiens, uh, transgenders en alles maar op. Uh, en die tien, die gaan we niet allemaal voorlezen, maar uh, we hebben even drie uh, uitgepikt. We hebben er even drie uitgepikt die wel. Voor zo wel pleasure. Al interessant is om deze week eens over na te gaan denken. Dan kun je al een klein beetje zien wat voor richting we volgende week uitgaan. Nou. Ja. Namelijk het eerste punt waar dit rapport mee begint. Dat is nummer 1. The Russian laws never mention or uses the word gay, lesbian, homosexual or any other LGBT identifier. Dat ja. precies zijn. De wetten waar het om gaat, daar wordt het woord homo of 'lesbi' of homoseksueel totaal niet genoemd. Er worden alternatieve leefwijzes genoemd. Uh, je mag geen propaganda maken voor alternatieve levenswijzes. Dus dat betekent dat als je uh, boeken voor. Kinderen schrijft dat je daarin gewoon traditionele dingen moet doen. Dus zeggen. geen gauw hoor, valt die kinderen niet meer lastig. Uh, gewoon een man en een vrouw. Ja. En met, met, oh, met hetzelfde wat we hier maar, doen. Maar ook geen mensen die, die, die als maar leven of wat dan over jou. Ja, maar hier doen we het toch precies hetzelfde? Precies hetzelfde eigenlijk. Ja. Ik bedoel, uh, Tommy, en in de mini hebben we toch ook gewoon menselijke ouders? In de mini schijnt geen menselijke ouders te hebben. Die schat ook dit. Dan hebben we punt 4 eruit gehaald. En punt 4 is. ...there have been regional, much harsher versions of the propaganda ban in effect... ...for seven years... ...and there were only two convictions for violations of the regional laws... ...and both were overturned. Nee. Dus dat wil zeggen, er zijn in Rusland al zeven jaar lang... ...zijn er regionaal, eh, in regionaal gezien in regio's... ...waarin al veel zwaardere, strengere wetten als deze wetten, deze federale wetten eh, lopen. En In die zeven jaar zijn er twee veroordelingen geweest... ...voor overtreding van die wet. En die zijn allebei uiteindelijk een hoger beroep. Vrij niet echt verklaard. Vrijgesproken. Ja. Dus uh, zo heel erg streng dat alle homo's opgepakt en gedeporteerd worden... Het ...lijkt niet. het niet echt te zijn. Niet naar de gulag met z'n allen. Nee, dat schijnt wel... Uh... misschien zitten ze al met z'n allen... ...dat er daarom niks meer opgepakt wordt. Zo kan je het ook brengen. Ja, zo zullen ze, ze het allemaal nog... zullen ze opbrengen. Maar punt 8 wou we ook... ...dat is het derde puntje van we het uit willen lichten... Uh, en dat is wel een interessante, want dat is namelijk sinds 1993, gay sex was made legal in Russia. Yeah. In 12 U.S. states, gay sex is a crime. Dus uh, Amerika en ook uh, wij in dat navo en als zoveel staten van Amerika, die hebben een hele grote bek over de Russische anti-homo wetten. Ja precies. Maar uh, sinds 1993 is uh, homoseksueel uh, geslachtsverkeer. In, so uh, in Rusland legaal. Daarvoor was de Sovjet-Unie. Dat was in feite de facto een ander land. Mm. En uh, dus vrijwel onmiddellijk nadat de Sovjet-Unie in elkaar gesloten is, hebben ze het vrijgegeven. Hebben ze gezegd dat uh, belachelijk dat het verboden is. Maar in 12 Amerikaanse staten, is het nog steeds, is het nog steeds een uh, crimineel feit als je homoseksuele seks hebt. Mm. Dus uh, uh, seks met iemand van hetzelfde geslacht. Dus. Hier gaan we volgende week verder uitdenken, maar dit wordt een beetje de. de, de ja, dit is al onze vangst van even een paar minuten kijken. Even snel. we ja, dit er altijd zo weten te trekken. Ja, ja, dit is. En we gaan hem even als uh, onder de show uh, zetten. We gaan om hem onder de show dat kunnen jullie zelf lezen. Wat is, is het er, een pdf zo? Het is een uh, PDF-bestandje, denk ik. Nee, het is een, gewoon uh, text, een tekstbestand. Een nou, tekstbestand. Ja, die ga ik in ieder geval uh, gewoon op de site uploaden. Zit en die, kun je, deze week kunnen jullie hem zelf ook misschien even lezen en doornemen. <coughs> ja. En dan uh, kijken of je het volgende week met ons eens bent. Want ik denk dat we. Uh, een klein beetje propaganda lijkt er wel overheen gegaan te zijn hier in het beste. Ja, ben je het er mee eens, stuur het dan gewoon vooral lekker overal door. Flikker het opnieuw jij, uh, flikker het overal waar je het maar kan plaatsen, onder de telegraaf. Zeg van, kijk, de pak deze download eens. Weet je wel? Ja. Doe er wat mee, want ja, of niet. Want waarschijnlijk zijn we toch in de kleine minderheid, maar goed. Ja, ja, maar als een kleine minderheid altijd zijn bek houdt. Ja, maar het is wel mooi dat er één iemand nu uh, met, met, met, met bewijzen komt. En, en deze man die dit geschreven heeft, weet jij ook... Ik mensen uitleggen, dat was een uh, luisteraar van No Agenda ja. en uh, Adam Curry die was al een hele tijd ermee bezig. Die had vrij snel door dat die wet onzin was en dat het helemaal niet zo was, want die had zelf een beetje zitten Google ja. Translate en die was erachter gekomen dat het nou toch wel iets anders was dan uh, werd voorgeschoteld. En toen was er een luisteraar, een homofiele luisteraar en die had zoiets Riley, van: Brian uh, Cake uh, Ja, fuck you Curry, ja, fuck you Curry, ik ga even jouw tegendeel bewijzen. En ik, uh, hij kon, ik meen Russisch, ja. en hij was geloof ik een of andere juridisch iemand. Dat weet ik weet niet precies. En hij wou het tegen het tegendeel van Edward Curry bewijzen die beweerde van die wet niet, is niet hetgene wat men zegt. Alleen dat is hem niet gelukt, niet omdat hij het niet kon. Maar omdat ja. er gewoon geen tegenbewijs was. Ja, zeker nog, hij kwam met veel meer dingen nog en toen heeft hij besloten om gewoon een, zogezegd een white paper te schrijven. Ja. En die is nu uit. In nee, de tijd. 72 licht. pagina's met, met, met feiten waarom het Absurd is dat wij hier denken dat Rusland een, een ja. gigantisch homo. Uh, laten we eerlijk zijn. Natuurlijk worden er in Rusland homo's in elkaar geslagen. Maar waar je nooit iets over hoort. Is, uh, in Parijs zijn we een paar maanden geleden we hebben nog massaal homo's in elkaar geslagen. Amsterdam. In Amsterdam worden uh, regelmatig homo's in elkaar geslagen. Het is niet dat wij nou zo heel erg, eh, uh, homo-vriendelijk zijn. Omdat we, eh, uh, wetjes hebben met een homohuwelijk, weet je wel? Nee, het gaat, het gaat niet om de, de wet, het gaat om de mensen. Maar, maar in Rusland, bij wet, worden homo's beschermd. En uh, wordt uh, uh, geweld tegen homo's zwaar gestraft. Ja. En, en, en, en daar worden ook veroordelingen voor. Het is niet dat dat een schijnwet is, daar worden ook regelmatig mensen voor veroordeeld. Uh, dit is gewoon pure propaganda die over ons allemaal heen gestort wordt. Wij ja. moeten in Rusland weer hetzelfde nare, koude land gaan vinden. als wat we in 1962 we dachten. Ja, en je gaat hier voor wanneer beginnen die crap van die Spelen? Volgende week? Oh ja, volgende week wel. Wat zijn we? nou? Juni? Ja, dat is zomer. De Witte Spelen. Je hebt er net zoveel interesse voor als ik erin... Ja, ook is, is helemaal geen zak. Maar die crap gaat komen in het soaan. Als weer van homo oh dit, homo dat? Protest dit. Hum, hum. Nou, en dan kan je een keer zeggen gewoon tegen je vrienden of, of, of, of, of uh, collega's of wie dan ook. Die loopt een nuilen erover en zegt van hé, lees dit eens. Neem maar even een uurtje lees het even doen. Of je leest het zelf door. Je, je houdt een paar feitjes: nee? je hebt argumenten om, om, om in een discussie te gaan. Maar zo, je vraag je eens af van de afgelopen, kun je nog een groot toernooi, voetbaltoernooi, zwemtoernooi, weet ik in welk land dan ook herinneren, dat er geen ophef was in Nederland over dat we er niet naartoe moesten gaan? China, was China mochten we niet heen. <laughs> we mogen nooit ergens zijn. Brazilië moesten we niet heen, Zuid-Afrika moesten we niet heen. <laughs> we, mogen, we mogen nooit ergens zijn. Maar dit is wel heel erg hoor, dit, dit slaat ook nergens op. Dit gaat echt ver. Absoluut. Er gingen echt niet heel veel mensen naar China toe, maar ja, misschien, toch. ja, Sochi, weet ik veel. Schijnt wel mooi uit te zien. Nee. Wat ik van gehoord heb. Goed, we hebben nog. Uh, ja, misschien wat... Binnenkort hebben we misschien Poolse correspondenten en dan, die kunnen we naar zo'n weet. Dat is dichtbij, misschien. We hebben nog een aantal onderwerpjes binnenlandschendten. grenzen Ja. En eentje is van onze grote dikke patte, paddenvriendje. Onze kleine, gluiperige, brommende, lispelende. Had ik gluiperig al gezegd? Gluip, ja, maar ik vind dichtbij nog meer. Dubbel ja, Het is echt zo'n. Ik ah. zie hem voor me als hij thuis is, dat is zo'n hele grote modderpoel heeft, waar die dan die... uitgebreid in ligt, zo en dan... Knorrend. We hebben het namelijk over de grote, dikke, vieze, smerige, gore robbald... Ivo Opstelten. En, en Ivo Opstelten, die, dit is nou een minuut of zo dit of zo, hè, wat ik heb. En het gaat over, uh, ik heb het verder ook niet meer uitgezocht of zo, maar ik hoorde dat, het zit in deze clip dat een aantal grote steden in Nederland die hebben gezegd van uh, we moeten de wietteelt legaliseren. Ja. Net zo eigenlijk als Colorado, weet je wel. Ja. En uh, Portugal. Dat je het dan eigenlijk uit de criminele sector haalt en dus... Ja, even vooraf hè. Portugal, is toch nog steeds alle drugs gewoon legaal, wat ik... vrijgegeven? Ja, wat ik begrepen wel. Uh... Ja, dat is één groot succes. Ja. Ja. En uh, Portugal zit toch in de Europese Unie? Ja. Nog steeds? Ja. En wij krijgen hier nog steeds te horen. En ja, ja, ons... gewoon eventjes omdat Ivo wat dingen beweert natuurlijk. Wij niet. krijgen hier nog steeds te horen in dat ons drugsbeleid niet meer kan, omdat Europa dat niet wil. Ja. Terwijl we inmiddels ook een van de strengste landen waren in dat gebied. Ja, maar eventjes om te checken, weet je wel, dat Portugal nog steeds bij de Europese Unie hoort. Omdat dat je daar gewoon alles uh, gewoon legaal is en dat er gewoon de misdaadcijfers enorm zijn geslonken. Ik weet je weet hoe je Europa onthoudt? Vroeger was dat Ding Flop Bips en de P van Flop is Portugal. Ik weet niet wat jij allemaal gedaan hebt op school, dan. In Flapbex. Wat? Denemarken, Italië, Nederland, Griekenland, Frankrijk, Luxemburg. <laughs> Ken je? Nee, we hadden gewoon een kaart. Oostenrijk. Keken. Dan zijn ze deze wordt erbij, deze wordt erbij, deze wordt erbij. België. Dit is een sloepenschool. Iran. Iran wordt er niet meer bij, Griekenland ook niet, Dat hebben ze afgesloten. Maar goed, het gaat over de wietiltes. En uh, Ivo opstelt er volgens mij drie of vier leugens, komt hij in een minuut tijd mee. Dat is knap. Maar in het geval van Ivo is het meer een, de machtige gewoonte. Ja. Nou, ik zal die brom, bromsnor even het woord geven. Meneer Opstelt, er is heel veel uh, ophef. Want uh, burgemeesters van bepaalde uh, steden zeggen: we moeten de wiet uh, vrijgeven. Uh, wietverkoop en handel. Dat spaart een hele hoop ellende. Ook voor de politie en de criminaliteit. U zegt nee. Nee, want ik ben het daar nee. niet mee eens. Uh, we staan er voor A, het punt van, uh, laat ik het zo zeggen, blauw is heel slecht. Tweede ja. punt is dat wij juridische, verdragstechnische afspraken hebben. En het derde, dat is het belangrijkste, dat, we de, dat het met de, met de wietteelt en de hennep teelt uh, en de drugsoverlast en criminaliteit uh, ...gaat het ongeveer om 80%, ruim 80% gaat het om, uh, om uh, export. Nou, en, in, uh, en het gedeelte is, uh, uh, is gerelateerd aan de coffeeshops. En ik wil de grote lijn vasthouden en de criminaliteit aanpakken. Ook internationaal zijn we daar heel uh, sterk mee bezig. Uh, met Engeland, met Duitsland, uh, met Frankrijk en dat houden we vast. En dat is de lijn. We hebben Europese verplichtingen ook. We moeten die afspraak is er met elkaar internationale eh, en de drugscriminaliteit aanpakken. En de drugsoverlast eh, eh, aanpakken. En de export eh, van, eh, in ons land moeten we ook aanpakken. En dat doen we alleen eh, door... Eh, dat stevig te doen nou. en dat kunnen we niet uh, voor elkaar krijgen als we daarbij ook nog eens uh, de koffieshops teelt moeten gaan reguleren. Wat een dat droevig verhaal. Ja, dat je uh, taal was nopen. Het slaat ook nergens op, uh, daarom daar zit hij natuurlijk... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Dat is vaak als hij ligt, hè? Ik weet niet of een is of... Ja, dat is het gek het een middag een ja, dus als je liegt en als je gewoon een verhaaltje moet opruimen van, oh ja, wat is onze stel, stelling, onze dat gelijk, boeie, wat, is, uh, wat is die grote luim, je moet je ook herinneren, want het slaat me nergens op. Ook zo'n zo balgelijk misverstand, niet dat, dat slechter, je zegt Ja, bullshit. Ja, je is een bullshit. <laughs> en je mag ondertussen, mag je wel je neven zuipen van 85 ja, oh, dat is oh, oh, geen dat probleem, je ge wacht. De hele dag vol verreten met McDonald's en, en allerlei andere. andere Conservat, weet ik hoe die shit allemaal heet. E-nummers bedoel ik. Niks aan, het. Niks aan het handje. Fluoride en tampen dat maakt niet uit. Ja. Uh, ja. Toen er komt mijn PV, weer. Microgolven. Geen probleem, ja, ook, nog een wifi-netwerk. Oh, er komt een mooi bruggetje, Mickey, want daar kom ik nou op. Geen probleem is dat in Nederland. Dat is prachtig, man. Pwa, pwa, pwa. Maar een jointje roken? Ja, dat kan niet meer. Hè? Dat is godverdomme is dat niet normaal? deed deden hippies voor en die zijn allemaal dood. En terecht, want die zat allemaal wiet te roken. Dat is slecht voor ze, man. Goh, zo. Maar ik had even een, een bruggetje nodig om uh, naar een bericht te gaan over een uh, Nederlands kinderopvang uh, shit. De feest van in. Crash. Ja. En. Uh, dat is nou de eerste crash in Nederland waar ze dan nu uh, Bitcoin, Bitcoin accepteren Accepteren Hier, en dat niet alleen. Ze gaan straks ook uh, met Bitcoin gaan ze uh, misschien wel stukken van de salarissen uh, betalen van de werk. Uh, ze hebben meegezegd op mij. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Oh, Ik van mijn god zal ze lang zo'n kut leven dat er iemand mij uitbetaalt met Bitcoin. Ja, maar normaal gesproken had het hele Bitcoin gedeeld door nog één. Gere... Dat interesseert me ook geen moor. Het ging me meer om... Nee, het, hij is onder. Het ging me meer. Om even gewoon de setting van dit interview op een crash en wat hij, Mr Bitcoin, vertelt over wat hun voor dingen doen op die crash. Dat is niet normaal. Je keert niet. Ja, is het ook? Je kinderen naar het kinderdagverblijf brengen en betalen met bitcoins. Teddy Kids in Leiden wilde een internationale betaalmethode bieden aan zijn vaak internationale klanten. Voorbeeld. Experts come to teddy kids uh, teddy they first kids. have to set up a life in Holland and uh, this can take a lot of time for example opening a bank account can take a week or two no. and uh, during this time yeah, they have to also take care of their child and we make it easier by allowing them to pay with bitcoin the clients have zeker interesse but also veel questions but a lot of parents have been asking lots of questions we're explaining it a lot and uh, yeah we expect more in the future and also something interesting uh, we might be in de future also paying salaries of this. Maybe not a full salary, because you still need euros. But uh, yeah, teachers are also interested in this. Correctie, dat is nu, een dag later, 590 euro. Oh, de internationale crash biedt yeah, tweetalig good onderwijs en is erg futuristisch ingesteld. Yes. Kinderen leren door middel van apps op de iPad en de deuren zijn beveiligd met vingerscans. So. De bitcoin is de laatste tijd <laughs> wereldwijd nieuws. De wisselkoers van de mysterieuze internetvaluta is in korte tijd geëxplodeerd. Het kan in enkele dagen, uren en zelfs minuten enorm in waarde stijgen of juist dalen. De munt wordt ook wel in verband gebracht met zwarte online markten, witwassen en hackers, die digitale rekeningen plunderen. Daarom wordt de munt door nationale banken in de gaten gehouden. Bij TeddyKit zien ze geen gevaar en omarmen ze de bitcoin. bitcoin. Engels, daar not Bitcoin, teddy kids. Bitcoin is zo'n ongelooflijk onzin, ook weer enorm... hey, oh, Wacht even, wacht even, wat is dit? vingerafdrukken, iPads met, met peuters? Ja, ik vind het Onderzoek heeft uitgewezen dat je tot en met 13 jaar sowieso geen, geen, geen wifi straling moet hebben. Dan ga je godverdomme 2 en 3 driejarigen met iPad apps dingen leren. Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat als die kinderen thuis zitten... Ze is waarschijnlijk, ik zag het ben ik binnenkrijgen, want die ouders die, van die gooien ook alle kinderen achter een iPad en een dikje en achter een duitje. Een ja. kijk eens hoe leuk ze allemaal kunnen swipen en kunnen... Ja, ja is niet dat, dat, dat, dat, dat een kinderdagverblijf er ook nog even vrolijk aan meedoet. Ja. En ook nog even lekker de imprint, fingerprint is normaal man. Je wordt opgegroeid. Opge ja, ja, dat is normaal. Ja, voor die kinderen is het straks het meest normale zijn van de wereld. Die kunnen zich niet voorstellen waarom we dat niet zo willen. Zieke shit. Ja. krijg je snoepjes, maar... Met hele bitcoin is nog geloofd, mec. Ja. Euh, bitcoin het is een munt die bestaat uit, uit bits hè, op een computer, dus die niks is. En uh, je kunt op twee manieren aan bitcoins komen. Je kunt ze kopen voor een absurd hoge, belachelijke prijs. Dan koop je dus gewoon een klein computerbestandje ja. voor 590 euro. Nee, je kan het delen van een bitcoin, hè? 100, duizendsten, 10.000, Maar, uh, Of je kunt ze minen. Ja. En dan moet je computer moet, moet aangesloten ergens worden... Ik het onmogelijk maar ja, tegenwoordig. Om te minen? Ik heb het eigenlijk uitgezocht, want dacht, ja, misschien dan kan ik wel uh, mijn computer de hele dag laten minen. Ah. Dat heb ik zitten uitzoeken, maar dat, dan moet je echt, ja, daar moet je wel iets voor kunnen. Ja? Doen. ja ik snap er geen reet van. Maar ik vind als je nou nog mijnt en je krijgt zo'n bitcoin doordat je je, je rekenkracht achter je computer hebt afgestaan. Dan is het nog rendabel Dan kun je nog zeggen, nou ja, je had niks. En omdat je, omdat je uh, die mogelijkheid hebt genomen, heb je, heb een je dan een bitcoin. Heb je een virtuele iets. En, je, en daar kun je ook nog iets van kopen. Dat is op zich wel een, een mooi iets, weet je. Weet je. Ja. Maar wat voor random fucking moron Mongool moet je zijn, als je gewoon geld, hard geld op de bank hebt staan, en je denkt, hé, hey, daar ga ik bitcoins van kopen. Of stukjes <tie> bitcoin van kopen. Waarom? Dat is een zat. Maar waarom? Ik heb geen idee. Nee. Waarom zou je zijn, je zijn met je, je, je, je geld... Wat al niet zo veilig is met tegenwoordig in deze tijd. Op een nog onveiliger fluctuerende systeem knallen. Dat mensen gek zijn dan ook. Ja, dat mensen wel eens hype willen volgen. Ja. En als je maar vraagt, bitcoin! Bitcoin. Dat is een hype. Het is een hype. En, en, en weet je wat het voornamelijk is? En dat is mijn theorie. Is dat het nu nog steeds een algemene stijgende lijn heeft. Af en toe duikelt hij naar beneden. Hij zal nou denk ik ook naar beneden zijn gepleurd, Want daar heb ik zo meteen een bericht over. Ja. Maar over het algemeen heeft hij een dikke vette stijgende lijn te pakken. Het is net zoals aandelen toen, toen aandelen goed je weet gingen, gingen ook mensen die gingen, gingen totaal 0,0 verstand van aandelen hebben. Iedereen had een aandelenpakketje denk je, weet je nog? Ja, En toen klap, klapte de boel. Omdat en hetzelfde met dit. Als iets heel hard stijgt, dat is onheil, het gaat een keer naar beneden. Natuurlijk, ja, je klapt een keer, dat is een ja. bubbel. Dit bub... is een duidelijke bubbel. Ja. Een hele virtuele bubbel van niks. Want dat zeggen ze wel, ja, jarenlang heeft... op iedereen, we trappen niet meer in de volgende bubbel en ze lopen Ja, maar dit is helemaal onheil. bezit op niks. Ja. Op op op, op, op, op, op, het stelt zoveel voor, maar die mensen verdedigen het allemaal en er worden steeds meer prominenter die ook verdedigen. Russia Today verdedigt dit tot op het tot, tot bot. Waarschijnlijk om de dollar iets veel. Ja, dan, je hebt nog mensen waarschijnlijk in de alternatieve wereld die, die het omarmen omdat ze denken dat het een soort, hoe heet die munt toen die zou komen? Zou het er ook een keer op moeten? Ja, dat weet ik veel. Ja. De, de puppy. Een eerlijke munt die buiten de, buiten de banken omging en alles om op, weet je wel dit is iets wat op je eigen harde schijf staat. En, en stel nou dat de terror terrorist, een EMP, een, uh, weet je wel, alle, alle hard drives kapot. Ja. Uh, stel nou dat de zon nog krachtige uh, zonnestralen doet. Alle het hele elektrische kritiek ja, we... weg bitcoins. Ja, ja. Het is zoveel is het. het is totaal nutteloos. Het is complete virtuele shit. Maar het is wel in het nieuws nu dat uh, je, hebt, je hebt van die hele grote wisselkantoren heb je. En dan kan je bitcoins kopen voor geld of andersom. Je levert je bitcoins in voor geld. Ja, ja? ja? Hetzelfde principe als vroeger. Als je op vakantie naar België ging al. Dan ging je naar het grenswisselkantoor. En dat was leuk. Dan, dat was dat was leuk. leuk. En dan, dan, dan ging je Nederlandse gulders dus weer. Wat hadden? Belgische Franken. Franken. Nou, hetzelfde, Maar nu doe je dus je, je geld, levert je in, dan krijg je bitcoins. Dan kan je virtuele shit, uh, Silk Road bijvoorbeeld, ja. niet meer. Geloof ik alweer wel. weet ik veel. Ja. Maar daar gaat het dus over. Je hebt dus een, heel, een van de drie grootste uh, Bitcoin exchanges en uh, een van de voorvechters van Bitcoin. Ja. Die is van de week opgepakt. Die hebben ze gepakt op, uh, ja, die van voor, op, op witwaspraktijken. Witwassen wit, wit van uh, een heel vaag verhaal. Ja, en een rooitje. En ik haalde er net het, uh, het grenswisselkantoor erbij. Omdat uh, hetzelfde principe is: ze wisselen gewoon iets. Je geld wissel je in. Voor bitcoin. Ja. En uh, als jij een grenswisselkantoor bent, stel je bent een grenswisselkantoor. Ik kom, geef jou uh, duizend euro, ja. dan geef je mij twee bitcoins. Ja. Dat is jouw taak. Dan zou het jouw bied zijn dat ik vervolgens met die twee bitcoins naar de sale growth ga en ik koop daar uh, een paar gram coke. Kom maar. En ik koop dat heb je geen ge reden mee te maken. Jij bent gewoon een wisselkantoor Ik ben bezig met zorgen ja, ja, dat jij bitcoin moet krijgen. Ik dat jij Hou dat even dat, nou, in gedachten gedachte als je deze clip hoort. Want dit is best groot nieuws dat ik dacht van wat doet hij verkeerd namelijk ja the ceo of one of the world's leading bitcoin exchanges bitinstant has been arrested in new york the prosecution claims charlie schrem was involved in a drug money laundering scheme via the silk road website what has been following the story for us this indictment these charges uh, have come as quite a shock to anybody in the bitcoin community anybody that knows charlie shram a huge pioneer of of the bitcoin currency now federal prosecutors are alleging that charlie shram uh, has been had been engaging in a scheme to sell over a million dollars in bitcoins to users of the Silk Road website, which then subsequently enabled users uh, to buy and sell illegal drugs anonymously and yeah. beyond the reach of law enforcement. Uh, investigators say that 24-year-old Shrem was conspiring with an underground Bitcoin exchanger, Robert Fay Fayella, uh, who also was arrested. Prosecutors also uh, say that Shrem personally bought drugs On the Silk Road uh, website, Ooh. if found guilty, he faces up to 30 years in prison. Now, I was reading a bit through Major the indictment, it's, it's really hard to separate here uh, what uh, they are alleging that Charlie Shrem did or what Charlie Shrem knew about and didn't report. It, it seems that, as just reading the indictment, that Charlie Shrem uh, was selling Bitcoins through his BitInstant. that maybe... Three steps removed for him. Those coins were then possibly used to buy drugs, and then they're not. Those bitcoins are now being co connected back to Charlie Shrem. Lots of questions, of course, are being raised. Um, a lot still isn't known, but we will find out, of course, in the coming hours and days. And you? Mm, fast. What a bit of <laughs> a is is that I work, and the first day that I began working, oops, then I had theoretically, say 0 euro. Mm. En toen heb ik een maand mezelf uh, uh, verhuurd om uh, dingen te doen die een ander wil. Ja. En die maakte toen geld over van de ene bankrekening, namelijk de zijne, naar de mijne, als beloning voor het werk wat ik gedaan had. En toen had ik geld. Ja. Toen ben ik naar de bank gegaan en toen uh, heb ik daar een deel van het geld eraf gehaald. Mm -hmm. en daar heb ik 4 gram goede hees van gekocht. Mm -hmm. Wat in principe gedoogd is, maar toch illegaal? Ja. Er komt er toch niemand in zijn hoofd op om de Rabobank aan te klagen, omdat we met het geld wat zij verstrekt hebben, wat ik namelijk nog niet had daarvoor, ja. wat zij verstrekt hebben, dat ik daar illegale dingen mee koop. Ja. Dat is toch je reis toch puur gelul? Ja, dat is het ook. Maar denk, waarom denkt niemand erover na? Omdat nou, mensen allemaal helemaal gek in de kop zijn, kool er in de kop. Zat, ze zijn zat. Zottekes. Zat in het hoofd. Dat is, dat is hoofd. Jezelf, nou, alles van ons die op je verteld wordt. Dat nemen ze aan. Ah, <coughs> Mooi bruggetje, Joost. Ik was bijna vergeten. Ja, nee. Vorige week was er in uh, Davo. Davo? Davo. Dat Davo. Bijgekomen. Hoe is dat in het Frans? Davo. Davo. In uh, Zwitserland. Ze ja, kwamen ja. alle elites bij elkaar. Ja, het was niet alleen climate change, hè? Nee? Nee, nee, nee. nee. Was dat uh, World Economic Forum. Forum. Een ander forum dan jij een World Economic Forum. Ja, daar maak ik niet op. nee, ja, hey, want jij bent geen elite. Je hebt geen blauw bloed. Nee. Nou, dit was voor alle Bill Gates'jes, de El Gorge's, de uh, Unilevertjes. Alles en iedereen. Acteurs heel veel. Met Damon. Met Damon. Met Damon. Damon. Was er ook? Toen niet. Vast en zeker. Ach, iedereen die gewoon geld erop is om in beeld te komen voor uh, de goede zaak. Die snuiven, hoor je? Die, uh... Ja, welke van de. snuiven allemaal, volgens mij. Maar in ieder geval, als elke woorden. Al dat gelul doet er niet toe. Dat is iets anders waar ik zo meteen over kom, wat ik nog even heb gevonden, wat interessant is. Ja. Maar het, het, het bruggetje was even van: mensen geloven alles. En climate change, dat gelooft bijna iedereen. Ja, een beetje af te brokkelen. Ja, maar je krijgt het als, je, als je ergens. Ja, daarom had ze het climate change gemaakt, hè? Ja. Het was eerst global warming. Door de climate change. Want door de global warming kan je ook. Bevriezen. Maar de meeste mensen die je spreekt zijn, allemaal nog helemaal in de ban van global warming zelfs. El Gore ook. Ja. El Gore heeft het nog steeds over global warming. en El Gore heeft het nog steeds niet door volgens mij dat het tien jaar later is en dat het eigenlijk gewoon pure onzin is. Wat hij dan is. Ik heb de clip al gehoord. El Gore die haalt er ook voorbeelden bij die werkelijk absurd. El Gore ziet de warmtestijging ook met veel grotere. Schaal als een wijding. Ja, yeah. moet je opletten hoeveel uh, soort wedstrijd, hoeveel leugen zitten erin. Komt Now where climate itself is concerned, uh, there is convergence there as well. Uh, these events uh, that come out of uh, climate-related extreme weather uh, really hurt uh, the fight against poverty and the fight to improve health. This morning, today, there are 4 million refugees who are homeless in the Philippines. And when super typhoon Haiyan formed in the windward areas of the Pacific before it impacting the Philippines, the Pacific Ocean was 3.4 degrees Celsius hotter than normal. <laughs> Two years <laughs> ago uh, just before the Virgin. 3.4 graden, We hebben het niet over een zwembadje hè? Een hele zee. We hebben wel een complete zee, 3.4 graden dan geweest. Ja. Dat ken ik joh. Was het maar zo bij de Noordzee? Ja. We waren misschien nog subtropisch land geworden. Maar dat ga je team met. No. Well, uh, just uh, before Hurricane Sandy hit New York and New Jersey, the windward areas of the Atlantic were five degrees Celsius, warmer than normal. <laughs> right. yeah. I think that these extreme weather events, which are now a uh, hundred times more common than 30 years ago, are really waking people's awareness uh, all over the world. And right. I think that is a game-changer. And it comes about, of course, because we continue to put 90 million tons of global warming pollution into the atmosphere every day as if it's an open sewer. <laughs> uh, and the accumulated man-made global warming pollution there now, according to calculations by NASA scientists, trap enough extra heat energy in the Earth system every day, uh, that equivalent to what would be released by 400,000 Hiroshima atomic bombs going off every day. That's why the oceans are warmer, that's why the water The air is warmer. That's why the droughts are deeper. The floods are bigger. The ice is melting. We zouden moeten merken dat de global warming er is volgens Elkoor. Zeg maar. Omdat het, het effect heeft van 400.000 Hiroshima atoombommen die iedere dag afgestoken worden. De hitte die daar vanaf komt. Ja. ja. De man is compleet. Dus we hoeven niet meer de zorgen te maken over een lek op in Fukushima. Maar hier kun je ook. En, dit, en deze man is ook een perfect voorbeeld vind ik van... van uh, in dit geval Amerika, maar dat gaat bij ieder land. Hoe mensen die als je een land leidt, dan word je automatisch denken mensen die slim bent. Ja. Maar deze man had bijna op een paar stemmen na uh, president geworden. President geweest van Amerika, hè, deze idioot. Ja, er zijn conspiracies dat hij de meeste stemmen zelfs had. Hij had ze zelf waarschijnlijk. Ja. Ja. Maar uh, een ander nieuwtje wat daar vandaan kwam uit De Davo was dat uh, van uh, Oxfam? Heet dat? Oxfam Novib? Volgens mij wel. Um... Het is een bericht dat de 85 rijkste mensen van de wereld Ik heb gelezen, ja. hebben net zoveel geld als de armste 3,5 miljard ja. van ons. Uh, nou, hier is de clip. Ik ben Sarah Hashemaris in de Los Angeles Times Newsroom. If you combine the wealth of the world's 85 richest people, it's the same amount of wealth owned by the bottom half of the population. Humanitarian group Oxfam International released a new report on income inequality that says the world's 85 wealthiest individuals hold a total of $1.7 trillion dollars in assets, which is also the total amount of wealth owned by the poorer half of the world's people. What's more, Oxfam says the richest 1% of the world's population have $110 trillion dollars in total Well, 65 times the combined assets of the poorer half of the population. The report was released ahead of this week's annual meeting in Switzerland of the World Economic yeah. Forum, which has identified income inequality as one of the greatest risks facing the world over the next decade. For more, visit LATimes.com and at LATimes on Twitter. And then with the warm buffers of this society and the Billy Gates. That's a strange man. How many trillion? Yeah. yeah. Fucking hell. 1% de rijste 1% heeft 56 keer zoveel geld. En die lui er allemaal op een rijtje in zo'n forumpje zitten te zeggen hoe we het allemaal moeten gaan regelen. Ja, zodat we nog eens wordt. Wel een douchebags. Maar we laten ze ook. Ja, ja, ja. is kut, kut. En uh, toen ik hier naar op zoek was, op YouTube, kwam ik een uh, andere clip tegen. Ja. Uit Canada. Daar is nogal wat ophef ontstaan. Daar zat een uh, een of andere elite prick. Hij uh, heet Kevin O'Leary. Ja. Heet hij? Hij was op CNBC, is denk ik, de Canadese uh, NBC of zo. Canada NBC. zoiets, ja, weet ik veel. Um, en hij is zeg maar heeft best wel een grote tv-meneer. Hij is een soort uh, Albertje Verlinden, iemand die altijd ja. overal uh, wordt gevraagd Peter de Vries komt daar komt geven. Maar hij is dan meer een soort van elitebeschermheer zeg maar. Van of Peter J. de Vries. Uh, ja, ik denk dat Peter de Vries misschien dit ook wel gezegd zou kunnen hebben. Maar dit is gewoon echt. Ik dacht eerst dat het, uh, ik heb echt even moeten opzoeken, want ik dacht dat het de Union was. Ja, dat is de onion. Dat kan niet. Dit klinkt als de onion. Wat is echt? Ja, komt er? The story quickly, which is the combined wealth, as according to Oxfam, of the world's 85 richest people is equal to the three and a half billion poorest people. It's fantastic. And this is a great thing because it inspires huh? everybody, gets the motive. Doe maar vertrouw. Ik wil <laughs> zeggen, je gaat dat, ik ga hem nog een keer opnieuw. Je moet goed luisteren naar wat deze gast. Je gaat namelijk een pet krijgen, krijgen. Ik denk dat je geïrriteerd gaat worden, maar laat hem even uitpraten. En zij wordt ook nog echt zo... echt. Ik heb de clip gezien, ze zeggen op een gegeven moment... Really? Dan kijk ze me echt zo aan, zo van... Ben je gek? Meng je dit nou? Of loop je met dit of zo, weet je wel? Nee, dit meent hij. The story quickly, which is... The combined wealth, according to Oxfam, of the world's 85 richest people... Is equal to the 3,5 billion poorest People. It's fantastic and this is a great thing because it inspires everybody gets the motivation to look up to the 1% and say I want to become one of those people. I'm going to fight hard to get up to the top. This is fantastic news and of course I applaud it. What can be wrong with this? Really? Yes, really. Somebody living on I celebrate a capitalism. dollar a day in Africa <laughs> is because getting up in the morning and saying, I'm going to be Bill Gates. That's the motivation the everybody needs. I'm only thing between needs. me and I'm that guy is the motivation. I just need to pull up my socks. I am not, oh wait, don't, I don't have socks. Look, don't tell me that you want to redistribute wealth again. That's never going to happen. All, okay? You know what? You take a simple stat like this, which is neither good nor bad. It's just a fact. It's a celebratory stat. I'm very, actually, like wealth again. That's never going to happen. I don't have socks. Look, don't tell me that you want to redistribute wealth again. Again, that's never going to happen. Okay? You know what? You take a simple stat like this, which is neither good nor bad, it's just a fact. It's a celebratory stat. I'm very excited about it. I'm wonderful to see it happen. I tell you kids every The, day if you. Gonna, if what's you, if wrong with this? It comes up at a cocktail party. No, no, Amanda, what's wrong with this one statement? What possible response to this? If you it, work hard, you might be stinking rich. We're talking about people in extreme abject poverty. That's how you get three and a half no, million No, we're not. You were just talking about really category. rich people. Nope. Nope. <laughs> Dat is toch ziek. Je zat dat zeg je tegen de, tegen de armste mensen die er zijn, hè? Ja, ik dacht echt dat dat Ik denk dat het cabaret was of zo wel. Ik denk dat kan niet. Dus ik heb het oplopen zoeken, die naam en zo. En het, daarom weet ik ook dat het een Canadese beroemdheid is. Het is gewoon echt iemand in schandalen. Canada. Schandalen. Hij heeft een, een programma, de Shark Tank heet het. Shark Tank. Het ja, is gewoon schandalig. Ja, echt schandalig. Maar, maar, maar weet je het pes is? de pest is? Schandalig is er lopen zoveel mensen in die, die voor onze dingen moeten bepalen je hetzelfde kromme wereldbeeld hebben, ja. hetzelfde zie ik. Uiteindelijk zeggen dan moet je alles wat je moet nastreven ...om multimiljardair te worden. Dat je slecht mens bent daarbij de maar maken. Maar even maar... vertellen die fabel nog, van uh, dat hij zegt, weet je wel. Iedereen in America, de American Dream, en het geld zelf hier... ...kan dat bereiken, als een Bill Gates doet. Dat is fucking bullshit, dat weet iedereen hier naar luistert natuurlijk. Maar het slaat naar hem, want als je, als je niet van de juiste bloedlijn bent, of je, weet je wel... Uh, je doet toch geen reet doen? Nee. Een klaar. Meer kunnen we er niet van maken. Ja. Je had nog een... Uh, Ik had nog een clipje van, uh, van uh, Fransje Timmer. Ik uh. zie nog twee clipjes van jou. Obama en Fransje. Uh, Frans Timmer, die Obama die kan je wel laten lopen, want die is niet zo... Okay. Uh, Frans, oh, ja. even leuk, Frans even wel leuk, Frans heeft namelijk die... Frans heeft af en toe heeft die bevestigingen nodig dat die, die stoere minister van Buitenlandse Zaken is die er echt toe doet in Europa en in de hele wereld, en hier, dat mensen denken, dat is Frans, Frans, zit en dat. <coughs> en Frans heeft even een paar, uh, een, een, een kleine reactie gegeven op de uh, rellen in de Oekraïne. En uh, Frans is de stad. Frans gaat oplossen. Frans, Frans, nou Frans is gewoon klame. Frans gaat oplossen. Oh, ja, met geweld daar en alles begon Frans. van mij een keer afgelopen daar. Frans is een beetje, ik heb hem ook de hele week niet gezien, hij is een beetje schrijnig he. Frans is zat. Frans zit te veel in zijn kop. Hoe komt hij dan Frans? Hoe kijkt u naar de ontwikkelingen in Oekraïne? Maar mijn grote zorgen. Ja, cool. Ik heb uh, zojuist uh, ruim 20 minuten uh, gebeld met mijn uh, Oekraïnse collega Gozara. Om mijn zorgen aan hem over te brengen ja. Ja. Ja, en met zijn regering op te roepen af te zien van geweld. De dialoog aan te gaan met uh, degenen die uh, ja, zijn protesteren in, lageren, in, uh, in Oekraïne. Uh, zijn reactie was, ja, maar we hebben te maken met uh, hooligans en extreem rechts en we moeten wel optreden, maar wij gebruiken geen geweld. Ik heb gezegd, luister, de beelden spreken boekdelen, we hebben het gezien. Uh, uh, maar het belangrijkste is dat jullie nu met de oppositie tot een vergelijk komen en ook geen geweld gebruiken en uh, samen zoeken naar een uh, uh, oplossing voor, uh, voor dit probleem. Ik heb hem dat een paar keer gezegd. Paar Ik heb keer. hem ook gevraagd, uh, zijn jullie van plan... Uh, uh, in te gaan op het aanbod van de Russen om, uh, om te helpen. En toen zei hij heel categorisch: Absoluut niet. Het mag Ach, absoluut zel, niet zo zijn dat hier uh, uh, vanuit het buitenland uh, uh, men zich ermee gaat uh, bemoeien. Poetin herhaalt het elke dag: dat hij zich absoluut niet met Oekraïne gaat bemoeien. Ja, maar wat mij opviel was dat uh, uh, Frans uh, 20 minuten lang op die man heeft ingestaan praten: dat hij absoluut niet tolereert dat andere absoluut. mensen zich met hem gaan bemoeien. Absoluut niet. Dat precies aan Rusland zich met hem gaan bemoeien. En ondertussen is Frans zich dan toch wel heel erg met die mensen aan het bemoeien, of niet? Als Frans vertelt, je moet dit niet, je mag dat niet, je moet niet geweld en geen geweld. En We hebben toch geweld toch gezien, zegt hij, we hebben een geweld. is Frans een beetje grootheidswaanzin, schizofrenie. Frans is de weg een beetje kwijt. Volgens mij heeft hij die buitenlandse minister niet gebeld, man. Hij lult nog af, volgens mij. Die wil niet even met hem praten. Nee, die zegt Frans, Franski, hoe? Franski, wie? Franski, Wie is dat? eten? Ik praat niet met Franski, Manski. Nee, no, nee, no, nee, no. ken Franski Timmermans. Ik weet niet of Franski kan. Hij kan heel veel talen. Ik weet niet of Georgië erbij Of Oekraïens. Oh ja. Ik weet niet of dat kan. Dus hij komt weer binnen en gaat die Russisch dan praten, weet je? Ja, dan moeten ze maar niet. Ja. Nee, ze staan er eigenlijk bij. Of ja, zo. dat weet je maar niet. <laughs> Franski. Ik heb tegen hem gezegd dat ik uh, ook in de EU en met mijn Europese collega's zal bepleiten. Dat we uh, ...Oekraïne uh, helpen om uit deze confrontatie uh, te komen... ...maar, maar wel geen, een lastig verhaal, verhaal wordt lastig. als de regering niet uh, de dialoog zoekt... ...en niet uh, tot een vergelijk komt met de demonstranten... ...want dan zal de relatie tussen Oekraïne en Nederland... ...maar ook tussen Oekraïne en de Europese Unie zwaar worden belast. Heeft hij iets uh, toegezegd over dat, dat die dialoog aanstaande is of echt totaal niet? Nou, hij zegt dat men op dit moment praat met leiders van de oppositie... Uh, ...en dat men zal proberen om met de leiders van de oppositie tot een vergelijk te komen... Uh, hij zegt ook dat vreedzame demonstranten met rust uh, zullen worden gelaten. Hij zegt ook dat men zal proberen met de demonstranten afspraken te maken over het uh, uh, uh, vrijlaten van uh, uh, overheidsgebouwen. Uh, uh, Om te zorgen dat uh, uh, men weer aan het werk uh, kan uh, uh, draaien. We zullen er echt op letten dat uh, uh, Oekraïne zich aan de regels uh, houdt. Want anders wordt het wel maar een we eerste verhaal niet als over de relatie tussen ook de Europese Unie en Oekraïne. Dus Oekraïne. hij de, de relatie Nederland-Oekraïne dan denkt u aan... Nou, ik, ik, op dit moment wil ik uh, geen uh, concrete stappen noemen. maar uh, Als dreigementje. Uh, nou, het is maar niet echt kernbom. een moment. Ik, ik zeg, het is gewoon een feit dat als Oekraïne het pas, pad kiest van de confrontatie. Uh, het pad kiest om zich niet te houden aan de regels van, van de rechtsstaat. Dan zullen daar uiteraard consequenties uit voortvloeien voor de relatie met uh, de EU. Uh, maar ik hoop dat we die situatie kunnen vermijden. Het is een gunstig teken dat Oekraïne op het punt van de wetgeving. ...de dialoog aangaat met de Raad van Europa... ...het is een gunstig teken dat Oekraïne... Eh, ...dat de regering het gesprek aangaat met de oppositie... ...maar tegelijkertijd lijkt de positie op straat... Uh, uh, uh, uh, ...niet in controle te zijn... En ...dat is wel zorgelijk. Zorgelijk. Oekraïne moet uh, uh, precies doen wat wij zeggen... Anders komen de sancties... ...maar ze mogen zich niet laten beïnvloeden door buitenlandse uh, mogendheid. Ja, doorzien... Zeggen wij als buitenlandse mogendheid. Uh, ja... Of als is Franskeer geen buitenlandse... Ja, Frans, Frans, Frans, Frans. Ik denk dat Frans inmiddels denkt dat die minister van buitenlandse zaken van de hele wereld is, weet je wel? Frans weet niet dat Amerika een eigen minister van buitenlandse zaken heeft. Die denkt dat Kerry een soort secretaris is of zo. Frans is natuurlijk ook van Frans de, denkt, de, ja, ik ben ook minister van buitenlandse zaken van Amerika Jezus, en van Frankrijk. Jezuïte mannetje. Ja, dus die, die is Abob veel groter. Above de law. Hij kan zich overal mee bemoeien Franskeer. Frans, en hij zegt dat hij zich niet bemoeit. Ja, dat doet hij ook. Ja, ja, ja, ja. Ziek mannetje. Ja goed, ik heb nog een, een laatste onderwerp. Ik heb hem bewaard voor het laatst. Save the best for last. Ik begin de laatste week een beetje een ossie ossie, ossie haat te krijgen. Een afkeer. Ja, dat zijn graag, de Ossies, Ossies zagen we vroeger al. altijd. Als die vrije lekkere jongens op een ja, kort hoek liepen. Ja. ja motorrijden, helikoptertje vliegen. Ja. En in de laatste week hebben we gemerkt dat ze, dat ze ook gaan met bootjes. Die dat was aan de gang. Met ja, vluchtelingen, uh, vluchtelingen terugdumpte. Nu gaan nu doen ze dingen met haaien, want ik denk van, ja oké, okay, haaien zijn niet altijd vriendelijk, maar haaien wonen in de zee, dat is hun terrein. En ja, vroeger hebben we dan een keer gehad, bij een andere uh, goede uh, uh, surfplek dat ze alle haaien daar wilden afmaken, omdat namelijk de service die wij daar regelmatig ontevreden hebben haaien. Ja, dat wilden ze doen. En toen wilden ze, het is dus niet doorgaan uiteindelijk, wilden ze, een het plan gehad. Om ze af te knallen. Om ze allemaal af te maken? Ja, nou dat plan hebben ze dan gehad en ze, zijn ze nu aan het uitvoeren. Oh, hebben ze teruggehaald? Dat zijn ze nu gewoon letterlijk in de praktijk aan het brengen, wat jij nou, wat jij nou zegt. Ja, stop, de, ik vind dat ik me daar enorm over, op, op, op gewonnen heb. Omdat ik altijd het principe had van, het land is van de mensen, daar komen geen haaien. En als ze er wel komen, mogen we ze doodschieten. Ja. Maar de zee is van de dieren, van de ah. zeebeesten. Ja toch? Ja. Ah, nou, hier komt ie. Bij de westkust van Australië is zondag de eerste haai gedood sinds de regering een controversieel nieuw beleid heeft ingevoerd. Daarmee moet het aantal haaienaanvallen teruggedrongen worden. Zaterdag begon de West-Australische regering met het opzetten van vallen in de buurt van populaire stranden. Er wordt aas opgehangen. En de stier- en tijgerhaai en beschermde witte haaien die daar naartoe komen, worden doodgeschoten. De politie wordt We hebben een verantwoordelijkheid. To protect where we can, people who use beaches. It's in a limited part of the state. Uh, I think uh, that time will show it to be effective. No, the reality is that these drum lines are going to make things worse, a uh, far worse situation. They're bringing sharks closer to the shore. They're attracting them in. They're dumping the bodies out to sea. Once again bringing more sharks into the area. Milieuactivisten zeggen dat de maatregel het gevaar op een haaienaanval juist verhoogt omdat zwemmers een vals gevoel van veiligheid krijgen. Ja, zieke, zieke. Als je in de zee gaat, jongens, dan, dan, dan ga je in een andere wereld. Dan neem je het risico. Dan neem je ook een risico, ja. En als jij graag wil, wil, wil surfen op een plek waar, waar we hamerhaaien en witte haaien zwemmen, dan is gewoon niet zo slim. Dan ben je een beetje dom. Nou, dan geef dus, je een dat... grote kick, dat is spannend. En als het fout gaat, dan ben je. Je moet gewoon dan, dat zijn de risico's dan. Ja. Snap je? Ja. Maar je gaat... En ik, ik vind ook nog, als ik eerlijk ben. Als je nou een, een, een duikersmens bij je hebt en je wordt aanvallen en je steekt die haai in zijn pens. Dat zou ik ook doen. Je ja. mag van je eigen leven weg als je je aanvalt. Ja, ja. Maar om ze nou te gaan lokken en ze dan dood te schieten, dan een beetje ziek misschien. Ja, maar dat is hetzelfde. Ik heb ook voor mijn thuis hier. Hè. Ik woon in een huis. En insecten wonen buiten in principe. Ja. Behalve langpootspinnen misschien. Maar ik heb met de insecten afgesproken. Misschien dat het alleen van mijn kant af komt. maakt niet uit. Als jullie binnenkomen, als, jullie, als, jullie, als ik buiten ben... Vroeger was ik anders als kind, maar nu? Insecten horen zijn buiten, die vliegen daar, dat is ja. hun terrein. Dan prima, doe ik ze niks. Maar kom eens in mijn huis. Er zijn de regels. Er zijn de regels, maak zelf. Niet ik in mijn huis. Heb, ik heb met heb ik de afspraak met mij thuis dat uh, die mogen er zitten. En de beesten luisteren ook naar als je, als je het zegt. Hè? Ja. Want dan zit hij in de hoek en dan zeg ik: je mag er zitten. Ik snap ook wel dat je moet bewegen, want je moet eten. Zij moet heen en weer lopen, die spin. Ja. Maar niet als ik het zie. Ja precies. En, en als ik hem zie bewegen, dan zeg ik, hou, we een afspraak. En, ja. bij de, bij de, en de tweede keer dat die afspraak geschonden wordt, dan moet je ook gewoon rigoureus zijn. Ja, maar het is jouw huis, dat zijn jouw regels, houdt hij zich daar niet aan. Ja, dan, dan is weg dus geweest. Dan zit er tussen de kanten en het plafond. Hè. Dan is het gewoon uh, naar de spinnenhemel, ja. weg ermee. Maar wat jij net zegt over uh, duikersmes, een Nieuw-Zeelander heeft dat in de praktijk gebracht. Die clip heb ik ook, zo kan het ook. Dus Australië die gaat dus met een boot het water in, gooit daar vlees in, gaat haaienlokken, schiet ze af. Ja. En dan komen er nog meer haaien, schieten ze nog meer af. Ja? Ja, ziek. Ziek, Australische manier. Nieuw-Zeeland zit er vlakbij. Nieuw-Zeeland. Ja, ja, maar is ook in dat werelddeel. Dat ook het anders. Komt ie. Het klinkt ongeloofwaardig, maar het is echt waar. Een man uit Nieuw-Zeeland vocht met een haai, hechtte zijn eigen wond, dronk een biertje in het café, <lacht> En ging daarna pas naar het ziekenhuis. James Grant was zaterdag aan het vissen toen hij plotseling werd aangevallen door een haai. Gelukkig had hij een mes op zak, zodat hij zichzelf kon verdedigen. Ah, dat mag. Er was iets it mijn leg. Ik dacht dat het een van mijn around, was. Ik zag een grote zilveren looking at me. a een grote trailing off behind. All I went to do was stab it het zo veel as als ik really, En eventually let go. I Ik denk dat ik het pretty heel adrenaliseerd I want ik kon het niet echt voelen. Een paar dagen na het ongeluk is James weer helemaal de oude. Zijn hechtingen gingen er maandag weer uit, zodat hij gewoon weer aan het werk kon. Dat is fucking mentaliteit. Zo losten ze het in Nieuw-Zeeland op. Dat is mentaliteit. Gewoon ja. weer weg. Gewoon geen genau. Ja, dat vind ik ook terecht. Ja. Je hoeft je niet af te slachten van haar. Het nou, je, je je, is geen reden om jou aan te vallen. Dan nee. Als je dat je doet, mag je man je op, op haar. haar hij, hij, wonder, hij, hij, hij hechtte zijn eigen wond en ging uh, een dronken biertje. Prachtig toch? Not problem. Ja, ik denk dat we genoeg hebben gezeten. Ge ge en ja, we gaan naar het leukste onderdeel van de, van de show bijna. Ja, ja, maar. Nou, door jou geïntroduceerd, een nieuw concept. Ik, we krijgen er zoveel fanmail over. Och, echt, man. mensen die waarderen dit echt, echt enorm. nummers ze aandragen ze zeggen, over. Ze zeggen, hoe komen jullie op met die ideeën van die spelshows en zo? Ja, briljant. We hebben het nooit gedaan op de radio. Waarom vinden die zonder wol wel miljarden en jullie nog niet? Een plaat met zijn verhaal dat is nog nooit gedaan. Gewoon creatieve, unieke gasten zijn. Het is een uh, extra dimensie binnen een dimensie. Ja. En uh, ik had deze week weer de eer om, uh, of weer de eer, deze week de eer om uh, de choose te kiezen. Ja. En ik heb twee paaltjes eruit gehad, Mick. En, uh. ja, jij moest ze verkopen nou, hè? Jij moet er nou producten van maken en dan mij verkopen. Ik ga, en zoals het een goede winkelier betreft, zeg ik, ik verkoop alleen maar goedkoppel. Ja, huh? nou ja. Dan ik dan vind, jij als klant moet gewoon het veilige idee hebben, dat, dat wat je ook. Volg, mij je mij, volg je mij als klant, heb jij een soort van uh, blue, blue. Ah, die, ik, uh, I, uh, track, track, je, je hebt een smartphone niet liggen en ik hou een klein beetje in de gaten. Wifi wi tracking. Ik hou een klein beetje in de gaten wanneer je naar de wc gaat. En, uh, en ik breek af en toe een beetje in op je computer. Om te mm. kijken wat voor muziek je uitzien. Ja, okay. ja, maar, uh, okay. maar wees gerust, in mijn winkel van Single: er zijn geen teleurstellingen. Oh. We hebben iTunes A. Dat is eh, uh, dat gaat over mensen als jij en ik, mee. Mensen die zeggen van, oh je doet allemaal maar raak, ik doe mijn eigen ding, jij doet jouw eigen ding, laat mij maar rust, laat ik jou maar rust, prima. Gewoon een nummer wat toegeschreven is, voor mensen als jij en ik. Van, laat mij alleen, dan laat ik jou alleen, oké. Okay ja dat, dat kun je zeggen. jij doet jouw ding ik doe mijn ding ik doe eigenlijk nou mijn ding en wat de hele wereld daarover vindt, het is helemaal geen komt ik maak moeilijk om wat anderen doen maar laat mij met rust oké okay, oké okay. maar voordat je hier, hier, hier te slapen over maakt ik heb ook eindje uh, B ja oké okay, ik ben benieuwd uh. en mijn een B die zou ik omschrijven als een verhaal dat uh, ja, maar je, de, de, je krijgt wat je geeft. He, pas, op, pas op met wat je, wat je, je daden hebben gevolgen. Dus kijk, kijk goed uit wat je doet. Kijk goed uit hoe je in het leven staat. Want uiteindelijk heet het in een groter geheel. Hebben goede daden dan slechte daden. Hebben ook voor jouzelf persoonlijk weer. Gevolgen. Ja oké okay, oké. Okay, okay. Dat is alles de informatie die ik krijg. Ik kan er niet gek van meer van maken. Maar... Ik zou zeggen, ja. Ik vind ze niet echt briljant verpakt ofzo. met sommige dingen een goed product. Maar ja, maar dan, dan een beetje gewoon. ja. Het ja, ja. zijn net hele lekkere stroofavels en een heel raar jasje. Als je in mijn winkel komt, <laughs> moet je gewoon vertrouwen hebben. Ik heb net zoals dat je naar de Als je, nee, als je, als je naar, naar de sligo gaat of weet ik wat, of naar de, naar de keurslagen. Hè, dan krijg je een wasje of wat dan ook, en die is prachtig verpakt. En dan kun je ook naar de toko gaan of naar de, de, de, de Zamzambar. En dan krijg je iets wat eigenlijk waarschijnlijk veel lekkerder is. Ik een Afrikaans gerechtje of een Indisch gerechtje. En het zit ook al in een smoezelig smerig tasje. En het ziet er al vies uit. Maar als je, een, als je een hap genomen hebt, dan denk je ja, dat is een goede keuze. En zo moet je mijn winkeltje doen. Nou, ja, dat doe ik A. A? Huh? Ja. Dan uh, gaat uh, eindt B weer terug in de bak bij mij. En die kan weer terugkeren de volgende keer. Die ga ik nog een keer je proberen te sluiten Terug mag zijn en uh, daar heb je gekozen voor EindTune Amix. En dat is uh, een Nederlandstalig nummer. En het, heet, het is van uh, Martin van Roosdalen. Oh. Roosmalen. En uh, het heet Red Mij Niet. Red Mij Niet. En eigenlijk vertelt hij daarin: van joh, wat jullie ook allemaal doen, is nou prima. En iedereen mag alles doen wat hij wil. Maar probeer mij er niet mee te redden, weet je wel? Ik vind het zo'n prachtig nummer. Red Mij Niet. Ja, nou, goed. Ik denk het ook. Ik heb het wel eens gehoord, een keer. Dus uh, komt helemaal goed. Dan, uh, dan uh, is het tijd denk ik om onze luisteraars weer te bedanken. Ja, bedankt voor de doldwaze avonturen. Ja, uh, deze week helaas maar het nieuwste woensdag. Uh, het nieuwste van donderdag moet je zelf maar een beetje in de gaten houden. Of we komen er volgende week nog op terug. Volgende week wel een lange week. Het uh, ja. kan wel eens een show van drie, vier uur worden. Dat wordt lastig hè. Dan zijn we in de buurt van uh, de ernstige aanslagen op Sochi. En uh, Fukushima zal dan eindelijk Japan helemaal weggezwolgen zijn. De, de, de, de white paper hebben we... De white paper uitgepluist. De grond. Dus, ja, eigenlijk je, had je gewoon deze show kunnen laten leven Eigenlijk. Deze show is een mansanto-product. Ja, dat ze het gewoon kunnen laten liggen. Daar kom ik nu achter. Deze show is een mansanto-product waar niemand uiteindelijk iets aan heeft. Alleen maar in gedaan. Het meeste wat, wij nou gaan, wat we nou vandaag behandeld hebben, gaan we volgende week uitdiepen. Dus dat nee. zijn alleen maar teasers. Ja. Ja, een scheidproduct waar ja. gestoond? Ik hoop dat de mensen er blij mee zijn. Ik denk het niet, <laughs> nou, toch, uh, maar goed. Voor... De eindje maakt alles goed. Ja, mensen, bedankt. Welke had ik gekozen? A, B, A, ah. Ah, deze, hè? Ja, bedankt. Uh, tot volgende week. En uh, ja. red mij niet. Red mij zeker niet. Kussen, brand voor mijn een kaars, slacht een slachten lam, maar redt mij niet. Zet een rare muts op, duw briefjes in muur, de muur, voorspelde toe. Baard staan. Ach man, laat je baard staan. Maar red mij niet. Trek een jurk aan. Ach ja, man, trek een mooie paarse jurk aan. Maar red mij niet. Restaureer je kerk.